To know if you're going to be dumb, you got to be tough. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Weet u, wat zijn we ongelofelijk goed land? If you're going to be dumb, you got to be tough. When you get knocked down, you got to get back up. That's the way it is in life and love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 ...van de beste podcast van Nederland. Net niet live. Joehoe! Oké. Okay. Wat is dat? Dat was perfect. Is het iets als ik uiteindelijk als me inkom met joehoe? Ja, ik klonk een beetje schor. Joehoe! Zo. Dat was hem. Ja, je wordt een beetje gek van het weer natuurlijk ook, hè? Die hitte. Man, ik ben gekookt oh. Ja, jij wel. Jij ik ge... zie het ook echt aan. Ik ben gekookt. Ik heb weer relaxed gedaan. Ik heb gewoon het nieuws gevolgd. Je moest gewoon rustig blijven. Maar dat kan jij niet. Als oh, je gekookt, piepertje... Zit hij hier. Ik heb de dag door, doorgebracht. Gelukkig is de ene helft van jullie dynamische duo wel fit. Ja, ja nee, ik, ik draag ik, gewoon de Joost. Ik, ik, ik, ik, ik leid je. Ik, ik ben gemankeerd. Ja, ik leid je. Ik mis een oor en mijn neus zit vol mijn snot. 27 graden hier in het studio ook nog. Lekker temperatuurtje. Is goed te doen. Zweetgut van mijn kopper. Lekker zwoel. Tijd van zwoelen, net niet luid. Heerlijk. Dat is trouwens geen zeehond die jullie horen. Dat is Joost. Hij ben echt die lucht proberen te krijgen. <laughs> ja, want wat, ja. We moeten maar, kunnen maar met één ding beginnen deze show. Ja, absoluut. Ik ga het gewoon. Anders gaan we weer te veel lullen, want er valt eigenlijk niet zo heel veel over te lullen. Dus ik ga gewoon even het nieuwste het werk laten doen, ja? Ja. Of wat minder te doen. Nee, dat scheelt voor een stuk. Dat scheelt tijd. Kom er maar in, uh, NOS. Onrust in de Antilliaanse gemeenschap. Aanleiding is de dood van een Arubaan, 42 jaar oud. Hij werd zaterdag opgepakt op een festival in Den Haag. Het OM bracht naar buiten dat hij onderweg in het arrestatiebusje onwel was geworden. Maar die moest de verklaring later aanpassen... nadat er beelden van omstanders op internet werden gezet. Het festival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark. Na afloop van een concert van UB40... loopt Mitchell Henriques met een stel vrienden het park uit... Ze hadden gedronken volgens een vriendin waar hij zou logeren. Op een bepaald moment kwam er in hem op. Ja, zij, zei, zij noemde dat in het, in het papiment Elanjong Kik. Dus er kwam er dus iets in hem op waardoor hij zei van uh, ik, uh, ik heb een wapen bijna. En waarop zij zei dat soort grapjes moet je hier niet maken. Nee, dat kan niet. In Nederland, de politie op... probeert hem in de boeien te slaan Heet omdat recht. ze denken dat die vuurwapen gevaarlijk is. Dat duurt een tijdje. Wacht op de waarde! Hé, verwijderen! Hé, Op Opzoom? Dat is de Haagse politie, hè? Op de Ja, maar ik vind het wel terecht, als je tegen ja. de politie roept weer een wapen hebt. Dat is met vijf man op je springen. Ja, dat is die dan even uh, proberen te overmeesteren. Dan maar dood? Nee, dat is gelul niet, dan maar dood, maar. Uh, nee, heb je de maar... beelden gezien? Ja. En ja, terecht. Nog steeds. Niet terecht die dood, hè? Maar wel terecht dat ze er vol op gaan. Dat is nou voor ons om tegen de politie te gaan. Ja, maar ja, waarom? Ik snap dat je vol op moet. Snap ik. Nee, snap ik niet. Maar ik draai even de clip af. Slag overlijden, man. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar volgens de politie is hij onderweg naar het politiebureau in de politieauto geworden. Okay, dit, dit kan ik niet teken. Later blijkt uit beelden van omstanders dat er al veel eerder iets goed mis met hem is. Hier word ik misselijk van, eerlijk gezegd. Wat? Als de politie eerst verklaart dat er een man overleden is, die ze gearresteerd hebben en dat hij dat onwel geworden is onderweg. Tuurlijk. En als je dan vervolgens zien ze de beelden, dat hij gewoon alle zuurstof uit zijn lichaam geslagen is. Beslist. Alleen, en dan wordt het in een keer... Alleen laten we het niet doen alsof, alsof, alsof, alsof die door een agentje aangesproken had moeten worden. Het, het is terecht dat je wel krijgt als jij gaat roepen, ik heb een wapen, ik heb een wapen. Dan krijg je voorgeweld. Ja, daarna, ja hoe weet daarna, je nou daarna, naar, hoe dat gezegd is? Omdat je het op de filmpje ziet en dan zit die vriendin bij die sleep. Ja? Die heeft het verteld op het 8 uur -journaal. Ja, maar die zei net van, ik heb een gun. Ja, zo is. Dat ja, ben je ja, vrij, ja, vrij, ja. vrij stom, hè? Ja, maar jij maakt er nu van, ik heb een wapen, ik heb een wapen, ik heb een wapen. Ja, ik heb een ik denk niet dat het zo gegaan is. Ik, tegen de ik, ik ben ook bier. wel eens dronken geweest. Ja, eigenlijk hey, gelukkig. Dan zeg je nog wel eens wat. Hé, hey, Nee, Nog zit. Ja. Ja. Ah, okay. Zouder, ja, oké. Ja, respect. dat is Hoe alle respect. Oerstop. Ja. ja. Het is niet slim. Nee, Hoe stom. Maar het is ook weer niet dan uh, te rechtvaardigen dat je met vijf politiemannen... ...bovenop iemand gaat zitten met je knieën en alles. Als het fout gegaan was, had er echt een wapen aan, had. had er eentje neergegunnen daar ergens op het terrein. Wie? En die... Maar die man ging naar huis? Ja, we kunnen ze daar ruiken aan? Hoe vaak heb jij 5 mei hier van het festivalterrein afgelopen, lallere mensen, in die Nooit een agenten had... de groepen dat ik een wapen had. Uh... Nee! Dat snap ik. Een gun had. Nee. En, en, en, en, en als het andersom was geweest, en die vent die had uh, iemand neergeschoten. Wie had die iemand had die gezegd... neergeschoten? Stel... er waren honderdduizend mensen om hem heen. Stel dat iemand neergeschoten had. Daar had iedereen gezegd, ah, oh, de politie is wel te een lauwe kakker opgetreden. Oh, nee, helemaal niks. Dit is nooit goed mee nee, maar mensen, als mensen uitstaan om iemand neer te schieten, dan ga je niet eerst tegen de politiegroep, ik heb een gun, ik heb een nee, gun. De politie kan geen risico nemen en zeggen van ja, achter. ja, nee, we hey, ik. Dat snap ik. Ze dat is een zou er niks ik. zou gebeuren. Dat snap ik, maar waar hebben ze pepperspray en zo voor gekregen en dat soort dingetjes? Nou, nou, vooral op de grond kwakker schalen. Overmeestelijk. Ben ik ook mee eens. Ja. Ben ik mee eens. Absoluut geen meneer. Je mag hem voor mij hardhandig op de grond smijten. Ja. Doe je hem zelf aan, doe om. Ja. Maar die beelden die ik gezien heb, dat gaat veel te ver. Wou meneer niet meewerken een om een handboeien op te krijgen? Toen gaat het te ver. En dat is achteraf, dat is het vervolg ervan. Het is de werkelijkheid overleven. Door politiegeweld. Dus die agenten moeten aangepakt worden. daar hebben we het rechtssysteem. Ja. Maar, dat, maar wat er hier gebeurt, is, vind ik niet uh, uh, schokken. Hm? Wat hier, het feit dat ze op hem doken, vind ik niet schokken. Er nee, als als als is een uh, verschil tussen op iemand, op iemand duiken... en de dingen die ik daar gezien heb. En ik heb ook het tweede filmpje gezien... dat die man, Mitch, daar helemaal al onwel zit. Dat je die om, omstanders die filmen, hebt... en die zeggen allemaal, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. En, nou, en dat, dat zo iemand absoluut. dan in een politiebusje geflikkerd absoluut. wordt. En daar hebben we nou, nou een rechtszaak voor. En het OM gaat nou, gaan nou onderzoek instellen. Voorlopig zie je nog niks. Wat, wat, uh, ik zie dat iets fout gegaan is. En ik zie nog niks schokkends. Nee, maar ik zeer. Nou, welkom in de politiestaat staat, uh, Joost. Nee, gelukkig welkom in de staat. In een samenleving. Als jij, de als jij de gaat staan en je roept: uh, ik ga je daar neer schieten, gun. Fuck off, dan moet je je ja. hebben. dat is op, wat op, dan anders gaan. dan dat je van een festival loopt en je maakt een grappende opmerking. Een grappende opmerking, Mick. Het is, ik zie je ook niet zo grappig. Nee. En ik zeg toch net ook, want ik ben ja, het, het. Het is dat maar. je iemand in de boeien slaat. Ja, daar ben ik helemaal graag. mee eens. Ja, of tegen de grond Maar de manier waarop. Het getuig niet echt van veel getuig. Gewoon gewoon lui. Ja, maar dat vind ik hetzelfde principe als hier gemaakt. Als we mijn inbreken, komt, sta ik met een knuppel. Hem, het is hersen uit zijn net was niet gebeurd, dat is die niet ingebroken. Nee, dit, dit was dit, allemaal uiteindelijk. Nee, van, heer, toch al, je niet niet, ja, dat zeg ik al, al. Jij luistert niet. Ik heb straks gelijk gehad. Jij luistert niet wat ik zeg. Ik ben doof. Oh, nee hoor. Ja, nee, maar kan je luistert niet wat ik zeg. Jullie loopt alleen maar je eigen verhaal te roepen. Ik roep al een paar keer, ik ben het helemaal mee eens dat je iemand in de boeien doet. Ja. Dat je Ja. Maar niet het geweld wat ze met hem gedaan hebben. Rond nee, en, en blauw geslagen, zijn hele gezicht en kan... opgezwollen. En daar krijgen we een onderzoek voor. Ja, maar jij zegt net, zit net te verdedigen dat je het volledig terecht vindt dat ze dat met hem gedaan hebben. Nee, dat is niet waar. Ik heb gezegd, het volledig terecht dat ze met een paar man opgedoken zijn. Het... Ja, maar dan ja. zijn we het al, al die tijd eens? Oh, dat is goed, dat is mooi. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan beginnen we de show opnieuw. Want we waren het hier gewoon over eens. Lie, ja. jongens. Ja, ja, ja, ja. Zij ziet dat met zoveel agenten om hem heen, op hem, op zijn rug, op zijn knieën, in zijn nek... ze zegt dat hij zo hardhandig is aangepakt dat ze zich niet anders kan voorstellen... dat door dat geweld Michelle er vandaag niet meer is. Ja. Goed hoor jongens, hoi. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie wel juist gehandeld heeft. En als wij nu goed kijken naar die filmpjes... dan blijkt eruit dat er waarschijnlijk al eerder iets met die man aan de hand was. Dus eh, eerder dan onderweg naar het politiebureau. En dat wordt dus nu ook onderzocht. U wilt weten of de politie daarvoor verantwoordelijk is geweest? Eh, wij willen weten of de politie eh, naar hun geweldsinstructie juist heeft gehandeld. Dat lijkt me niet. Morgen wordt er sectie verricht op het lichaam van de man. Vrij ziek. Maar ik zit er net nog een keer over na te denken... Ook al schreeuw je op jouw manier het allerergste, ik heb een gun, ik heb een gun. En je springt erop, hè. Op dat moment kan die man niet meer bij zijn gun, hè. Dan nee, ik zeg niet, maar je hoort mij ook niet zeggen dat ze niet vechten zijn uiteindelijk. Hm? Je hoort mij ook niet zeggen dat. Ze, ik het is niet de, de, de, de protocol. Dat op dat moment dat jij roept, ik heb een gun, dat ze dan je adempijp dichttrekken trekken en zorgen uh, uh, je sterft. Nee, alleen, laten nou, we heel eerlijk zijn, er waren daar, weet je wel, 10.000, 20.000, 10 50.000, 10 10 10 10 10 10 10 100.000 mensen. Al die andere ja, maar... mensen die niet tegen de politie riepen dat ze een gun hebben, die zitten nou gewoon thuis, hè? Dat is waar. Het is ja, niet maar... zo dat, dat... Nee, maar eens, ik ben het ook ah, Als je Als je niet uitdaagt, zeiden ze gewoon... Het is gewoon dom om zoiets te roepen. En iedereen die niet de politie ah. uitgedaagd heeft, die is allemaal oké. Okay. Dus het is niet dat de politie nou wat ook een beetje de sfeer was dat de politie daar over het terrein heen liep wachtend tot ze iemand konden afmaken, weet je wel? Ja, daar dat ben ik mee eens. Daar wil ik het zo over hebben, ja. Uh, uh, een nee, ja, ja, het wordt, het wordt, uh, daar komen we zo op, want dat is... Kijk, je moet je altijd ook afvragen als de media iets groots opblazen, wat de agenda erachter is. En ik heb al meerdere mensen via mail of op alternatieve media gehoord. En ik heb het ook een beetje spot en achter de duinen genoemd, hè? Deze ja. clipreeks. Ja. Zo doen ze een beetje, hè? Ja. Het slaat totaal nergens op. Dat moet ook zo'n regel. Dat moet ook zo'n regel Ja, nee, maar dat moet. Ja, dan, maar. we gaan gewoon even langzaam door naar clip 2. Wij praten zelf liever, hè? Maar wij hebben onze grote vriend de ert. de erd erd? Erd die had maar druk mee. Ja, maar dat mag ook wel een keer. Hè? Maar ja, ze ja. zijn aan nou op vakantie, hè? ja? Dat komt vandaan eigenlijk sinds je er zit. Tweede Kamer is zat vandaag de laatste werkdag. Ja, het zit nou weer lekker op zijn kasteeltje. Ze had de laatste werkdag en ik heb, er stond de agenda bij. Ze hebt, op dit moment hebben ze het over niet echt onbelangrijke dingen. Hun, hun laatste vergadering. Namelijk? Nou, de steun aan, wat, moet ze, wat moeten we maar Isis doen? Oh ja, of we willen we, de ja. hele Kamer willen we in Syrië moeten gaan bombarderen. Nou, ja, daar komen we er zo meteen straks op. Dat, daar zijn ze nog eventjes druk bezig mee maar de Erd die was drukker, Erd. Een beetje voor de leeuw gegooid hè nou met dit. Ja kom. Ja, maar we, het, we, we, we. We, het moest een keer want uh, Ivo krijgt ook heel veel gezeik. En ja. Erd kwam dan voorlopig nogal een vanaf. Ja. Oké, okay, ik moet het even goed uh, gewoon logisch presenteren. De eerste clip was van zondag als dat gebeurt volgens mij. Hè? Ja, ja. Deze eerste clip was van maandag die we net gehoord hebben. En toen maandagavond ...kwam de vlammen de pijp en dan kwam het bij het volgende clipje uit van Dinsdag. Oké. Okay. Is dat goed? Ik kan mij het schelen. Komt ie. Dan iets heel anders uit Den Haag. Brandstichting, plunderingen, mensen die slaags raken met politie. Er is veel verontwaardiging over de rellen gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Het begon als een vredige, vreedzame demonstratie. Mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen de politie. Dit weekend overleed namelijk een Arubana dat hij was gearresteerd. Maar het loopt volledig uit de hand en de ME moet eraan te pas komen. <lacht> Tot vannacht laat duren de rellen in de Schilderswijk. Het begon met een vreedzame demonstratie tegen de politie... die te veel geweld zou hebben gebruikt... bij de arrestatie van een 42-jarige Arubaan dit weekend. De agenten hiervoor verantwoordelijk gesteld moeten worden. Maar op een gegeven moment slaat de vlam in de pan. Burgemeester van Aartsen komt vanochtend polshoogte te nemen in de wijk... En ziet de vernielingen. Het gaat... Ja, wat wil ik zeggen? Op zich al een beetje vreemd. Hè? Een demonstratie <tus> tegen politiegeweld. En dan de halve de wijk afbreken. En plunderen. Ja, precies hetzelfde wat jij altijd zegt in Amerika. Ja. En, ja. en dit is ook niet... Wat, dat moet ik wel duidelijk zeggen. Dit, dit zijn niet de familieleden van die Mitch Hendricks. Nee. Want die mensen die heb ik op de radio gehoord. En die zeiden juist... Van, die zei, dat ze absoluut tegen waren tegen de rellen. Uh, natuurlijk zijn die mensen... Die zijn terecht boos. 100%. Dus hun, hun kind, zoon, uh, weet je van wat... Die mensen die hebben het volledig recht om boos te zijn. En nog wel veel bozer als, als dat normaal zou zijn. Maar dit zijn allemaal mensen die er flikker mee te maken hebben. Die, die agenda's vullen. Nou ja, ik, ik sla het nieuws even doorgaan. Volgens mij, want alle agendas en alle memes en alles zit er wel een beetje in hoor. Ze willen het wel heel erg graag dat wij een Ferguson achter de duinen hebben namelijk. Ja. Komt de politiek heel goed uit. Gezondheid. Dank je. Oh man... Dat heb ik echt nee. niet gezegd. Maar je verdient het nu. Als Je moet niet sterven tijdens het uitzending. Oh, oké. Nee. Het gaat om de dood van iemand. En moet je dan hier de hele boel vernielen? Nou, volgens mij niet. Het waren gewoon mensen die alleen maar uit waren op een rel tegen de politie. Hij de... heb gelijk, maar ik vind het echt zo'n vieze gore smeerpuit. Ja, dat ben ik mee. Josias van Aartsen. Dat ben ik mee. Wat een pissenicht jij heeft hier al gelijk. Hij heeft gelijk. Rutte had vandaag ook gelijk. Die zei... Heb uh, je gehoord die zei, van die vandaag Rutte? Nee. Ja, ik was het aan het klippen. Maar toen kwam er hier om Is de stroom uitgevallen. Dus ik had geen tijd meer. Hij zei... Volgens mij zei hij imbecielen. Nee, nee, hij zei het niet. Hij zei iets heel hards. Gewoon over. Uh, uh, want uh, ze vroegen hem waarom hij niet naar Den Haag ging. Ja. En toen zei hij ja, als ik naar elke buurt waar we moeten gaan... waar een stelletje... Rante bielen of zo, ja. stennis schoppen, dan, dan ben kan ik de hele dag bezig zijn. Of zo. Hij heeft wel gelijk. Ik dacht, kut, ik ben het gelijk. hij bent gelijk. Ik is er veel argwaan tegenover de politie? Auto's die zomaar stopgezet worden als je Marokkaan bent of Turk of Antiguaan. Die gaat op, die en, en we hebben het niet alleen maar over Marokkaan of Turk. Echt, als je allochtoon bent, word je al veel vaker straat gehad. Toen er klachten binnenkwamen over discriminatie en racisme bij dit politiekorps in de Schilderswijk... Kwamen zowel de Nationale Ombudsman als de Leidse Universiteit tot de conclusie dat ze daar geen aanwijzingen voor hebben gevonden? Maar veel jongeren voelen zich mee. toch gediscrimineerd. Dat zegt helemaal niks. De Leidse ja. Universiteit, dat noem je het, en de Nationale Ombudsman. Dat ja, zijn betrouwbare bronnen. En, en ik kan er niet over oordelen, want ik kom neer daarnaar, ik kom neer uit de wijk. En ik wil best geloven dat daar een sfeer is die niet, niet goed is, weet je wel? Dat heeft allemaal, allemaal niks te maken met wat ik in het begin gezegd heb. Nee. Ik geloof best wel. Alleen ook dan is nog, ja, of dan, dan dit soort rellen de oplossing je ziet er geen mee op. Nee. Samen mafkezen. Ja. Dat ja, simpel, simpel, dat is een mafkezen. Dat is compleet complete persielen. Lab, lappenkakker. Ja, ik ken het woord labbekak niet. Nou, ja, hebben vorige week al in de show. Ja, ik weet nog steeds niet wat het betekent. Lappenkakker is een labzout. Dat is dat niet, want ze komen wel een actie. Ja, dat is waar. Maar op een verkeerde manier. Daarom zijn het lappenkakker bij de politie, eh, dat ze niet weten wat voor impact het heeft op mij als burgerzijnde... als ik meerdere malen word gehouden en als ik dan ook meerdere malen het gevoel heb dat dat onterecht gebeurt. Vanavond is de politie nou, extra waakzaam. De familie van de omgekomen Arubaan neemt afstand van de rellen. Daar was het ze niet om te doen. De minister van de Steur van Veiligheid en Justitie kan geen begrip opbrengen... voor de rellen in de Schilderswijk. Maar hij vraagt de demonstranten vertrouwen te hebben in het onderzoek van de Rijksrecherche... Ook hij is geschrokken van de beelden van de arrestatie. Ik heb de filmpjes bekeken en daar ben ik bezorgd over. Wat is bezorgd? En die reden vind ik ook van groot belang dat de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie... nu onafhankelijk onderzoek doet naar wat er is gebeurd. En vooral ook om te bekijken of er sprake is geweest van te veel geweld. Zou je denken, Aert. Maar Aert heeft de filmpjes bekeken... Hij bekijkt wel vaker filmpjes. Ja, vieze de filmpjes. Ik denk het wel. Is is een kasteeltje. Ja, ik zeg labberkak en Dat zijn het. Ja. Ja. ja. ja, ja dus ik wil wel een stap verder gaan. Het zijn complete imbecilen. Complete mogode. Maar ja, dat vind ik zo ja, dat, lukken lukken. Ja. Nee, dat is de lucht van de mogode. Ja. Maar Dat is de lucht van de Ja, maar een imbecil is toch geen ras? Ja, een imbecil is ook. Uh, Gerard Slootbaum in waring, Dat was ook een imbecil. Wie? Gerard Slootbaum. ken ik niet. Dat ja, was vroeger met die trommel. Heel veel volgens onze tijd. Maar dat is een heel lief ja, maar is toch iemand die niet goed bij zijn hoofd is? Ja, maar ik vind niet iedereen die niet goed bij zijn hoofd is. Nee, daar heb je gradaties in, maar dit zijn complete imbecielen. Deze gasten zijn totaal niet bij hun hoofd. Rampenpielen. Maar ook. Ook. Rampenpielen, daar, daar, daar beledig je weinig mee. Nare mannetjes. Even denken, dit was dinsdag, het is allemaal gewoon logisch. En toen woensdag. En dat was wel opmerkelijk met dit onderzoek. Ja. Dat ze heel snel kwamen ze met. Uh, het onderzoek naar buiten, wat, wat er nou aan de hand is. Het ja, ja. was onmerkelijk ja. dat het zo snel was. En dan krijg je dit nieuws. Goedenavond. Het was geen natuurlijke dood. Het had ook niets te maken met drank of drugs. De voorlopige officiële doodsoorzaak van de oude baan Mitcherikes is zuurstofgebrek. Veroorzaakt door hardhandig optreden van agenten. Afgelopen zaterdag in het Zuiderpark in Den Haag. Henriques verzette zich tegen zijn arrestatie, zo zegt het OM, en de politie gebruikte geweld. Mitch Henriques wordt zondag gearresteerd in het Haagse Zuiderpark. Op een filmpje dat een dag later opduikt is te zien hoe de man. Denken, denk ik zat te Ja, dat is vind ik wel grappig. Mitch Henriques is doodgegaan door zuurstofgebrek. En die gasten net in de Schilderswijk, die zijn zo geworden ook door zuurstofgebrek, maar dan bij de geboorte. Geboorte, ja, ja. Het is allemaal, allemaal Allemaal die link naar zuurstofgebrek. Hey. Agent in bedwang wordt gehouden. Een dag later overlijdt hij. Gisteren is het lichaam van Henriquez onderzocht. Volgens het rapport kan het overlijden van het slachtoffer zeer waarschijnlijk worden verklaard door een bij hem ontstaan zuurstoftekort. Het is aannemelijk dat dit zuurstoftekort een gevolg is van het optreden van de politie. Voor dat zuurstoftekort zijn geen andere verklaringen gevonden. Ook zijn er geen natuurlijke oorzaken gevonden voor het overlijden. Daarnaast is vooralsnog niet gebleken van drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik. Dood door politiegeweld. Burgemeester van Aartsen noemt het vanmiddag tragisch en schokkend. Ja. Hij hoopt op rust in de stad. Na de dood van Henriques braken de rellen uit. Beeld... Dat vind ik ook, dat, ik wil niet even met jou bespreken. Is het niet zo? Erg net ook en uh, Josias ook. Ja? Rust bewaren, moet allemaal rust bewaren. We moeten niet gaan hopen redden, moeten we moeten rust bewaren. Dat is toch hetzelfde als je zegt: van... Je moet uh, Swieber niet stelen, dan gaat hij juist wel stelen. Ja, maar, ja, maar moet hij dan? Moet ik kan moeilijk zeggen: Nee, geld, maar een beetje voorlopig op blog. Nee, ja, ik zat dat. Dan op... moet er iets. Dat vind ik wel. wel. Ik snap van waar je bedoelt: Het is ja. een loze kreet. Nee, maar het werd maar constant moet... herhaald, want ik heb een hoop uh, radiojournaals gehoord. Ja, dat is indekken. Constant van en niet in... redden, jongens, gaan niet redden. En elke keer constant werd er ook op Facebook. Of op, uh, op het radio. Dat ra is iedereen bij de volgende raar kunnen zeggen. Ja, maar ik heb het nog gezegd. Hè. Nee, maar ook uh, elk, elk radio wat ik hoorde. Elk nieuwsdingetje. Herhaalden ze me weer. En hoe zit het uh, uh, Hupplepup, Jij staat nu in de schilderswijk. Hoe is het daar nu? Ja, ik heb net op Facebook. Is er weer op Facebook, mensen. Op Facebook. Ja, nogmaals een keer. Op Facebook is er weer een, kan je je aanmelden voor een grote demonstratie. Op Facebook kan je je echt aanmelden. En dan blijf rustig. Blijf rustig. Ja. Iedereen denkt zich in. Ze hadden het ook gewoon niet kunnen brengen op een gegeven moment. Ja, dat is het, maar, iedereen, maar dat doen ze door en dan denkt iedereen erin. En dat begrijp ik ook. Als ik, als ik daar een beleid van maken was, zou ik ook denken: joh, je moet een keer gezegd hebben je vindt het de het bewaard bent. Ja, is ook, is ook zo. Maar ik vind het allemaal, ze vinden het allemaal net iets te mooi. Josias zegt dat hij geschokt is, maar hij klinkt blij. Ja, ik, ik, ik voel, ik, als ik mensen uit de schilderij hoor, weet je wel, die lopen er ook. Die lopen... Jo, Josias zegt geen empathie. Ja, ja, precies. Ja. Totaal niet. Kan, hij is schokkerig. Hij is niet eens blij, waarschijnlijk. Tra oh, nee, tragisch. hij ga je niet eens blij, Joos, als ik kan al die woorden zeggen zonder emotie? Ja, dan krijg je net Liz. Ja. Je hebt nou. ook gekke dingen gezien, hè? Ik moet niet te hard zeggen, hè? dat heb je niet gehoord. Micha Kat is veroordeeld. Ja? Tien maanden cel. Waarvoor? Hij heeft toen uh, na de was het volgens mij geweest. Of journaal Kaper, weet je wel, tragiekje. Daar ja. heeft hij op in zijn artikelen nou, ja, het zijn geen eens artikelen, joh. al die hoofdletters ja. breaking, breaking. Toen heeft hij constant lopen roepen dat uh, Marcel Gerlof, heet hij? Marcel Gerlof, ja. NOS, hoofdredacteur. Dat hij, um, nou, ik weet niet precies in welke bewoordingen allemaal. Ik heb dan al heel veel van die stukjes wel gelezen. Dat ik dacht van, migra, migra, kom dan met bewijzen. In plaats van dat je gaat lopen, dat is hetzelfde als wij uh, gaan lopen roepen. Hij liep, hij liep gewoon constant te roepen, Marcel Gerlof is de uh, spin in het web van de media. Die alle... Porno, Goh. kinderporno, ja, ja. bla. En dan in groffere bewoordingen. Dat is vrij stom. Zo, dat, die... het ja. Ja, dat, dat is stom? Ja, dat is hartstikke stom. Ja, daar kan je gevangenis voor. Doe het dan zoals ons, Micha. Ja. Maak er grap over. Ironisch. Ja. Dan zegt de rechter, ah jongens, met de satire. De satire. Ja, daar kun je altijd achter verbergen. Je geeft South Park en Family Guy op als, als referentie. Ja. Ah. Oh. Mickey doet het niet zo. Ja, maar hij is, hij is ook niet slim, die Miga weet je wel. En, uh, ik wil er verder ook niet veel over kwijt, maar... Um, dan is hij veroordeeld dan zit hij nog steeds in Ierland. Dan neemt hij nog van die filmpjes op. En dan gaat hij gaat echt... Hij is ook zo'n mannetje. Dan gaat, pakt hij de camera en Ik ga nou even rechtstreeks... Uh, uh, aard van de Steur en... huppelpe Bolhaar. Ga ik aanspreken. En dan richt hij zo die camera op zichzelf. En dan, en dan, dan gaat hij eisen dat hun... Wel uh, de, de, de doofpot uh, doen en, en hem helpen. Want anders komt er een moment dat jullie hangen. Dat jullie uh, achtervolgd worden en achterna ge gejaagd worden. En hangen. Aan de hoogste boom hangen jullie dan. Ja, ja, de, ja, dat is ook weer ja, een ja, Bedreiging. Ja. Je ja. moet mensen randenbel noemen. Ja. Dus uh, nou, Migra wordt binnenkort uh, vastgezet. dan zijn wij de enige alternatieve media nog. Dus iedereen, uh, uh, waarschuwde luisteraars van uh, uh, de lezer van Mira Kat. Die wil ik echt niet hebben. Nee. Nee. Als je een die in chat hebt, dan word je gek. En je mailt je dus zie ook. Ja, dat staan ook complete rand... Nou. Oké, okay. verder met het nieuws. Denk aan de protesten oh, tegen de... politiegeweld. de chat, zeg maar, tien maanden is dan wel een zware straf. Ja, alleen laten we eerder zijn. Hij geeft ze een stok. Dat nou, is geeft... tweede keer. Hij, ja, dat ook. Maar, hij, maar het is wel een zware straf zijn, maar die straf staat er helemaal voor dus in de wet en dat, dat moet. Dus die straf staat er en hij geeft ze de stok om hem te slaan, weet je dat moet hij niet doen. Nee, dat, dat, dat, dat, precies. dat is precies. Je weet wel, dat ze, oor, dom. Ze, gaan, ze gaan niet zeggen, want je komt er bij twee maandjes vanaf. Nee, ze gaan hem zo lang mogelijk wegbossen. Dat is een dom. Ja. Nou, hij is de tweede keer dat hij, hij uh, heeft in 2013, heeft hij ook een half jaar of zo gezeten. Dus dan zal hij waarschijnlijk ook wel uh, voorwaarlijk erbij gekregen hebben. Ja. Dat komt er natuurlijk nu ook bij. Ja, ik vraag hoeveel maanden wij vinden dat hij krijgt, dat ze zo moeten krijgen. Nul, no, vinden wij. Maar de wet is nou eenmaal zo. We, zijn, we leven hier in Nederland in de maatschappij. Ja, ja je weet het. Nul uh, manen, maar ja. Ik zou het niet kunnen Ik zal het zo zeggen, ik zal hem niet missen. Ik zal hem niet missen, maar ik vind, ja, voor mij, voor mij mag je roepen. Iedereen, ah, ja, uh, voor uh, mij mag je van alles roepen wat je wil. Ja. Dat doen wij ook. Wij wij zo normaal zeg zijn. Ja. Je leeft in deze maatschappij. Vergeten mensen wel eens. Ja. Ja, maar... even geluk met ze tien maanden. Kijk, wat, wat voor uitspraken je nog meer doet over anderen? Ja. Wat maakt u maar nog wel mee? Maar goed, we waren in de Schilderswijk, geloof ik. Ja. Erd. Waar, waar waren we? Die doen denken aan de protesten tegen politiegeweld in Amerika. Van oh ja. verwerpt verwerkt die vergelijking. Lijkt het er is er, tot nee. totaal geen overeenkomst ik, dus tussen mijn, de werking meen. van Amerikaanse politiekorpsen... ...en de Nederlandse politie en het Haagse korps. Ik ken ze, ik ken de leiding, Herkent ik ken ze. de teamchefs. Als het zo zou zijn dat dat de gesteldheid van Haagse politie ja. zou zijn... Dan, dan zou ik hier geen seconde meer staan. Nou, wegwezen De, Rij dan. de Rijksrecherche ja. is nog bezig met het ja, onderzoek naar wat er precies is gebeurd... en wat de rol van welke agent is geweest. Nou, Kunnen we van Jozef af. Die kan al nou weg. Ja. Maar dan nou moet ik even doorpakken. Dan moet er iemand zijn die het initiatief neemt. Ja, we hebben heel veel Haagse luisteraars. Dat weet ik. Die zijn met nummer twee. Maar. Ja, maar in Haag kan je nou niet oproepen tot de staking. Ik kan moeilijk zeggen, gaan we met z'n allen de traden bij ijs die weggaat. weg gaan. Ja, we ze hebben een samenscholingsverbod. Ja, verbod. plus dan gaan er weer de een bij winkels. ja. Uh... Ah. Ze tassenwinkels hadden ze leeg Maar ik denk dat onze. maken met... Onze luisteraars wonen denk ik in de deftige wijken. Elitaire hagen, hagenaren. Dat zijn hagenaren. Ja, hagenaren. Hagenaren hagenaren. Nee, hagenaren luisteren niet naar ons. Mijn opa was een hagenaren. En je, je schoonmoeder een, een jood. En mijn oma een jood. Nou oh ja. En je schoonmoeder kon geen kinderen krijgen. Ik kon geen niks krijgen. Tot nog toe. <laughs> Misschien is het op later lezen het nog een keer gelukt. Och, oh oh, oh. Wow, Het is allemaal wat he, Joost, dit. Poep, man. Maar dit was de uitspraak. We gaan even snel door. Ik zit het wel. Nou, allemaal. dan kon je één plus één optellen. Want ja, hè? rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven. En zo'n uitspraak. En constant. Dat ah, blijft op... niet rustig. Op Facebook kan je je aanmelden. Ja, nee dan. Dat blijft niet rustig. dit is van, uh, van vanmiddag. Minister van der Steur vindt het schokkend oh, dat schokken. Arubaan Henriquez is overleden als gevolg van oh, politie. Oh, sorry, sorry. Ik maak een dikke gof, fout. We gaan eerst naar de aardappel naar de luisteren. Oh, dat is leuk. Ja. Wat de aardappel dan? Jij hebt er niet genoeg hoor. Dit was de aardappel uh, gisteren. Wat hij dan... Ja, hij maandt het volk tot kalmte. De grote aardappel. Iedereen hangt aan, aan zijn lippen. Oh. Ja, hij moet niet. Nee, maar dit is toch... Onze volksvertegenwoordiger, de, de man die. waar we nu allemaal. En ja, die moet dat ook doen. Huh? Die, die, dat moet hij ook doen. Ja, dat snap ik. Als hij, dan, hij, hij, kan, hij kan niks anders. Ja, maar je weet toch dat ik een fan ben van de R. Ja, nee, nee. Ik heb nog nooit een uit, op de R. gezegd. Je wil gewoon dat hij uitgenomen wordt op de kasteel. Ja, ja, hè? Ja. Ja. Ja. Die poortdeurtjes voor je open gaan. Ik wil erbij zijn als ze vanaf die, uh, achter die kantelen staan of nu dat. Kantelen toch? Waar je achter kan schuilen ja. bovenop. Ze nee. schieten met kruisbogen. Een kruisbogen. Op mensen die dan lopen. <laughs> Nou, ah, of op, op, op, op uh, vogels. Vogelverzanten. Ja. dat ja, lijkt me echt gaaf. Dus Ert, als je dit hoort. jongens, en ik, ik er best een keer op je kasteel langskomen. Ja. Gezellig, babbeltje. Ja, dan ben ik serieus, ja. Minister van der Steur vindt het schokkend dat Arubaan Henriques is overleden. Schokkend. als gevolg van politieoptreden. Schokkend. Steur wil zo snel mogelijk alle feiten op tafel hebben. Ik vind dat het van groot belang is dat uh, het onderzoek dat plaatsvindt. dat het onafhankelijk moet zijn en zeer zorgvuldig zodat zo snel mogelijk, zo snel als het kan, alle feiten op tafel zijn. En dat er dan besloten kan worden wat er gebeurt met de betreffende agenten. De minister zegt nu niet te kunnen beoordelen of de agenten te veel geweld hebben gebruikt. Wat we ons goed moeten realiseren is dat politieagenten altijd in staat moeten zijn om geweld te gebruiken als het nodig is. En daarvoor geldt dat het proportioneel geweld moet zijn. En de vraag hier is of dit geweld wat toegepast is, of dat proportioneel was. Dat moet blijken uit onderzoek. Burgemeester van Aertsen van Den Haag noemt de voorlopige conclusies over de dood van Henrikers tragisch en schokkend. Hij roept iedereen op. Ja, het ook maar ik mis toch wel de pad. Bedenken we nou net onder de ja, ogenvraagd. vaker bij andere. Hoe had de pad dit aangepakt? Uh, het is, uh, de, de Haagse politie is een <laughs> uitstekend korps en de beelden zeggen niet zoveel. Josias is ook een uitstekende vriend van me. Dus laten we rustig het onderzoek afwachten. Er zou goed naar gekeken worden. Zo is. En dan mompelt hij nog een uur of twee door. Ja, ik mis hem toch. Ik moet er toch een keer van komen om dat te zeggen. Ja, je weet pas van je mis als die er niet meer Ja, dat is zo. Dat is zo. Ik heb nog één clipje van dit grote Ferguson en de duinen. Oh, oh, Ferguson. Er zit nog een leuk. Uh... Het begin is gewoon over de rellen weer. Ja. Dit was wat ik net aankondigde. Het, het verslag over de rellen ja. en wat was er gebeurd, blabla. Bla. En aan het einde zit de, volgens mij, de neef van Mitch die nog interessante informatie heeft. Ja. Aan het einde van de clip. Oké. Okay. Want er wordt nu constant gesproken over het is een racistische moord. Ja. Een racistische moord. Een racistische moord als de blanke was geweest als het niet gebeurd. En dat het pu puur alleen neger is. Ja, dat is gelul. Dat zei ik al meteen. Ik heb meerdere mensen op de mail gehad die meteen in die hetzen meegingen. Ik heb de beelden gezien. en die waren gewoon op iedereen gesprongen. die hetzelfde als die Mitch had Absoluut. gedaan. Daar waren ze gewoon vol. En daar waren ze ook volop gegaan. Ja, tuurlijk. Dat had niks met racisme te maken. Maar, dat vinden ze in de Schilderswijk natuurlijk niet. Nee. Kan ik misschien. daar nee, kunnen wij geen voorstelling van maken. maar, dat we wonen niet, maar het zou best kunnen dat ze ja. daar ervaren. dat dat. dat allochtonen meer aangepakt worden. Dat, ja. dat wil ik niet ontkennen. Nou, volgens, mij alleen, woningen, volgens mij wonen er ook alleen maar allochtonen in de Schilderswijk bijna. Ja, en laten nou, we dus groter. en iedereen die aangehouden wordt, die roept dat het onterecht was ook oh, nog eens een keer. Ik geef een lamp aan hem. Snap je? Eh, dan krijg je van die beelden die zeggen, ja, ik ben al keer aangehouden om te recht. Ja, dat zou ik ook zeggen. Als het wel terecht was, zou ik ook zeggen dat het was. Stel Marokkaantjes die zeggen, van, ja, ik word heel vaak gepakt en dan, en dan zie ik die, die hasjes erbij. Ja, denk ik, ja. Dan denk nou ja, jij bent ook niet degene die ergens op uh, universiteit studeert en uh, netjes zo een baan... Nee, dat was wel of... flikkelig, joh. Ja, maar, maar het kan wel wat vaker, te want het oh. is. Maar daar heeft dus de neef van uh, Mitch interessant oh. nieuws over. Oké. Okay. Maar eerst een stukje rellen. Heerlijk. Heerlijk. Lekker. Hmm. In de Haagse Schilderswijk was het voor de derde nacht op rij onrustig. Opnieuw heeft de politie uh, de arrestaties gericht bij betogingen. Wie Aana... is die blonde die dit presenteert. Het, hoe heet ze? Dat zei jij een keer in de show. Is oh ja, ja dat is die. Uh... Die doet alleen maar middagnieuws. Oh, dat is lekker. Ik weg. was wat de middag. Ik, weet niet, jij... ik was co compleet afgeleid. Even kijken. Moet ik zoeken? Ja, dat was misschien voor de mannelijke luisteraars leuk om was... een beeld, beeld bij te krijgen. Middag. Maar wij zijn toch redelijk seksistisch, we ja. leggen er toen niet op. We middagen. zullen straks voor de vrouwen ook een lekkere man ik een keer eruit halen. Ja, ze hebben die. Nou, ik ben Peter, uit de, Peter eruit gehaald, hè? Even kijken. Ze hebben ons. Hoe heet het? NOS is de middag nieuws? Ja, NOS. eens onder onderverd, om het te verder ja. Van de dood van Mitch Henriquez. Hij kwam door politiegeweld om het leven. Hoffe! Zo'n 200 tot 300 jongeren gingen er voor de derde nacht op straat op... en speelden daar een kat-en-muisspel met de politie. Op verschillende plekken werd brand gesticht en zijn vernielingen aangericht. Ik vind het niet normaal. Drie dagen achter elkaar. Het is verschrikkelijk, hoor. Echt, dat is zo moet uitdrukken. Dit is ongelooflijk wat er allemaal hier gebeurt in Den Haag. Dit is uh, het gegeven woorden. Heeft dat dan nog met die meneer die is overleden te maken, denk je? Of is dit ook gewoon een beetje... Ja. Volgens mij... Volgens mij niet met meneer nu te maken, want die familie heeft zichzelf weer teruggetrokken. En dit is gewoon zijn gewoon een rellen wat er nu ontstaan is. Het is al een paar uur behoorlijk chaotisch in de Schilderswijk. En er lijkt ook geen einde aan te komen aan het kat en muisspel Tussen aan de ene kant groepen jongeren die de politie willen provoceren. En aan de andere kant agenten, ME'ers, politie te paard. Die onder andere het politiebureau willen beschermen. Kom uit, kom uit. De politie heeft gisteravond en vannacht 34 relschoppers aangehouden. Ja, de redden begonnen dus na de dood van de Arobaan Mitch Henriquez. Zijn familie gelooft niet dat nou, racisme een rol speelde bij zijn arrestatie. Kijk, al gaat er geruchten over racisme en dat soort dingen. Maar ik, uh, ik, ja, ik zou zeggen, bij ons geval zie ik het geen... Uh, geen geval van racisme, want uh, ja, ja, de politieagent, uh, een van de ergsten die betrokken was bij de zak, was toevallig een Arubaanse agent. Ja, hoor. Dus ja. Uh, ja, als je meisje zegt heb het met racisten te maken ja, ik kan het niet zeggen. Uh, snap je? Nee, en dat is een man die nadenkt. Ja. Die heeft verdriet, die heeft pijn, maar die ja. heeft een verliefde verloren, ja. die heeft, maar die is wel reëel. En die zegt zo'n een Arubaan dus ik had het niet gezien, maar ik hoorde het van hem wel eerst. Ja. Ja. ja. Dat is het namelijk. Dus het wat ja. racisme? Dionus Straks. Straks? Dionus Straks. S-T-A-D-I-O-N-N-E S-T-A-X -d -d -n -n ja, ja. X? X. Wat een rare naam. Ja. Stax. Oh, dat is lekker. Ja, dat is echt de nieuwste. Ik hoop dat die binnenkort 8 uur naartoe komt. Want ik vind die ene vind ik wel saai, die ze nou hebben. Maar jij ja, twee beker? Oh nee, uh, weet niet. Een beetje zo'n half bloedje. Stax is echt op geval foto die van de vent is lekker. Ja, ik hoop dat ze nou ook wat, wat leukere jurkjes aan doen en zo. Ze zijn allemaal van die, uh, net of ze bij de christelijke kerk zitten. Maar dat is af Ze hebben wel uh, pittige dingetjes ja. Hoor. Nou, laat hij dan het acht uur kanaal nou dan. ook Marcel Gelhoff, als jij luistert. Ja, Dion straks omhoog. Ja, die even doen. Oké. Okay. En de tickets naar het kasteel. We moeten straks nog een knappe... Knappe man. Knappe man. Ja, er komt... ergens in deze show bieden wij een knappe man aan ja, voor de vraag. Ja, dat Ja. Vraag ze de ja, Nee, maar oh. dat, dat is natuurlijk... Wil jij het graag? We hebben maar één vrouw. Op. op de chat. Alleen mij. Oké. Okay. Geef Nou, geven we straks een mooie man. Ja, ik, ik ben benieuwd hoe dit verder afloopt, maar... Ja. Ik, ja, het... ja, wat mij opvalt is, is de hele... De hele uh, dit, dit, mind control... Dit, dit is echt een, een stille dood. We gaan nog ja. een stille tocht. Nee, maar het valt mij wel op dat mensen heel makkelijk nu alles... En dan maakt het niet uit welke kans het belichten... Maar alles op één op hoop gooien, weet je wel. Van of alle agenten zijn in één keer allemaal teringlijst. Ja. Nou, de meeste... Ja... Maar er zit ook een kleine groep bij. Nee, die doen echt goede dingen. Ja. Die ben ik ook wel eens tegengekomen. Die zijn er ook. Net zoals overal. Je hebt klootzakken. Uncle agent is niet alleen maar fout. Nee, dat is zo. Ja. Dus, kijk, als je een peloton ME'ers hebt, dan kan ik je zeggen dat, dat waarschijnlijk alle honderd van de honderd gewoon slechte... Nee, slechte... op het algemeen worden die ook ingezet tegen mensen die net ja. zo slecht zijn. Dus ja. prima. Want dan moet ja, dan je, dan je motherfuckers hebben. Ja, dan is het goed. Maar als je tegen hooligans vecht, dan moet je motherfuckers hebben. Die... Ja. Maar dat zijn inderdaad agressieve apen ja. die, die doorpleisen als ze mogen knokken. Nee, maar je hebt hier een wijkagentje in Wageningen of zo, ja, dat dat je die is door de stad hier lopen. Daar heb nee, geen nee, probleem nee. Mee. Dat ik er ooit zou zeggen. Nou, dan, ik, ik ben gegroeid. Ja, ik ben een beter mens geworden. Hè? Ja, dat doe doet me ook echt goed. In show 1 had je dit nou dat je bek Nee, nooit. Nee, never. Sterker nog in show 75, toch zijn dan er niet eens. <laughs> oh, Nou, maar dit, dit was echt een week van. Um, het waren op een gegeven moment twee onderwerpen. En toen kwam Furikes uh, dit, dit hele Haagse shit erbij. Er waren drie onderwerpen waar ze de hele week alleen maar over hebben lopen. Doodgegooid. Ja. Nog erger dan doodgegooid. Ja, je weet op een gegeven moment. Ja. Nou, Griekenland komen we zo op. En het andere was. Oh, wat gaat het heet worden. Oh, wat gaat het heet worden. En dan, Heer, kwamen, ze met, ja, dan kwamen ze met allemaal... Je hebt het niet gezien, maar je zou het zo nu kunnen uittekenen wat ze allemaal gedaan hebben. Ik zou een tipje geven: het loopt op, uh, met rollators. Ja, voor bejaarden hebben we een weerwaarts. Ja, want warm, weer. tips. De kans op, ze hebben allemaal bejaarden langs op de kamer en dan ventilators kijken. En, oh, oh, oh. en met kleine kinderen. Ja, kinderen want, kleine kinderen geven niet aan als ze dorst hebben. En helemaal, als ze, de, als ze al een dorst gebrekt hebben, dan kunnen ze ook minder praten. Dus let er goed op. Ja. Dit je, op, op, je, op, je opa je kind. Ja. ja. En je huisdier. Die komt ook warm krijgen. En je moest je nooit in de auto achterlaten. Dat klopt. 65 graden worden met. Oeh. Wat er ook echt waar is. En ik heb vandaag. Ik was TV bij SBS of zo een kerel. En die ging dan. Dat vond ik echt een coole. Door. Dat was een kerel. Een baadje. Een fietsje. Die ging. Ik uh, waar die vandaan kwam. Die ging in zijn wijk doorfietsen. Helemaal. Zijn zijn stad. Als hij dan ergens een, een hond of, of iets in, in een auto zag. Op een parkeerplaats. Redden? Nee, hij had zo'n. Zo hamertje. Zo'n veiligheidshamertje. Die in je auto zit. Waarmee je een auto autoruit makkelijk in kan tikken. Dan sloeg hij die autoruit. Ja, dat vind ik cool. Ik vind, ook, ik vind honden en een auto een je ziek, of Maar ze deed het ook bij Volvo's, hè? Broei. Nee, ik, ik heb dit verhaal dus twee keer niet gehoord vandaag. Ik was iemand anders die vertelde hetzelfde verhaal aan mij en die zei van: ja, maar ze deed het ook bij een bepaald volvo nog wat type. Ja, dat zegt mij maar niks, want ik, ik weet helemaal niks ja, van auto's. Maar toen zei hij: ik zei ja, en? Ik zei: die, ja, die heeft dus een airco-systeem als ze uitstaan. Volvo's. Alsof het de doodnormaalste zaak van de wereld was. Ja. Oh ja, ik ze, dan zit zit niet een lachgasruitje uh, in gang. Nee, dan, dan is het ook een ik. Ja, ja, ja. Maar ik vind het principe wel mooi. Iemand die gewoon actie onderneemt. Die niet alleen maar zegt van... Uh... Oh, dat kan in één keer wel. Wat? Dat kan in één keer wel, vandalisme. Ruiten inslaan. Als het is om me te redden... Wie? Die hond. Nummer één een dier, vriend. Je ja, ook, ook elke show anders, hè? Ik ben ook de hondenvriend. vriend. Ja, ja, dus nee, van zeehonden. Afschieten van niet, niet, niet massaal neerklubbelen van zeehonden. No, ik wil een keer dat... één. Ik wil één zeehond van mezelf maar mag ook nog te zijn, maakt mij niet uit. Als die mij er gewoon uitziet als een normale babycup. De Stern, die wil je ook allemaal uit laten roeien. Wie? De Stern. Wat is de Stern? Ik weet nog niet eens wat het is. Ja, die dus, verzin het ik de is, dus het is terecht dat ze uitgeroeid worden. Nee, die verzin ik de plekken. Ik kon even het ook niet op de naam komen. En nee, goed. Uh, maar ja, dat het nieuws ging dus alleen maar over heel veel dingen. Het is wel echt ontzettend moeten zoeken en graven naar nieuwtjes. Het was een verschrikkelijke week wat dat betreft. Ja, het was ook steeds een herhaling van nieuws. Ja. Hetzelfde, er het was namelijk over Griekenland bijvoorbeeld niet maar heel veel nieuws. Nee, er was niks. Alleen het werd maar iedere dag, iedere dag las je dan de nieuwe feiten over Griekenland. Het ging steeds over hetzelfde, exact. Oh, dinsdag moeten ze betaald meer gepind. hebben. Nog meer gepint 60 euro punt. dinsdag moeten ze betaald hebben. Oh, als ze niet betaald hebben, dan is het afgelopen. Maar je wist toen al, dat als ze niet betaalden... dat het niet afgelopen zou zijn. En een dag later, het Duitse probleem één Ja, het is niet per se een crack zit hoor. <laughs> ja. Nee, ze kunnen niet zonder Griekenland. Er kan geen land uit, als er geen land uitgaat, gaan we allemaal. En toen kwam die Cyprus met tegenvoorspel en voorstel en dan... Ja, dat ik wel. De ironie: Het pokerspel, jongen. Gisteren vroeg ik al in één keer... Ja, iemand, Erik, bedankt. Erik doet of iemand een Zeeland van mij heeft. Of, of, of wat? Of iemand een Zeeland van mij heeft. En dan? Om, dat ik één keer de ervaring kan hebben van een baby-Zeelandje neer kan Eén keer. Uh, uh, uh, de Cyprus, die zei op een gegeven moment gisteren... Sorry, Marianne ondertie ja, ik wil niet alle zeehondjes. De rest mag blijven leven, van mij betreft. Ach ja. Sipas uh, uh, zei gisteren ik had een prachtig voorstel. Heb je dat gelezen? Of gehoord? Ik heb, heel, ik heb echt, een, echt een, enorm veel geholpen. Sipas maar... zei Best, nou het beste, ik wil nu twee jaar nieuwe noodsteun voor Griekenland. Oh ja, die. Die ik wel Ja, ja, ja. Dat is echt van... Die, die, die is naar buiten. Ja, en plus. Die heeft plus, er moesten een paar andere. Schulden die ze hadden moesten dan kwijtgescholden worden. Ja. En dan wou die best wel een nieuw tweejarig pakket ja, hebben. Ja. Koortje. Ja, ja. ja, ja. Daar is hij erg. Hij hij hij heeft daar erg binnen me een aantal gekke gezeten en gezegd. Ja. Ik ga nou iets zeggen. ik moet let op. Kijk naar de tv. Ik ga ze nou ga ik ze echt helemaal van de zetten. Ja, maar dan maakt het journaal dan tien minuten durend item van, hè. Ja. Met een verslaggever daar, een verslaggever daar. Terwijl ik ook al meteen wist van ja, da, da, da, de reactie, dat gaat niet gebeuren. Nee, dan vegen ze de billen mee af. Ja. En er was zo'n Duitser inderdaad. Maar dat wist Cyprus ook. Die erover ging, en die veegde inderdaad de billen er mee af. En dat wist Cyprus ook van tevoren. Die hebben dat dat gelachen als een gek. Een stuk gegooid. Ja, maar uh... nou, jij zat... Ik heb hier een clip. Ik heb heel weinig... Ik heb twee hele korte clipjes hoor, Griekenland. Ik zal de mensen hier echt niet meer lastigvallen. Want de hele week was het... Ja, helemaal gezeik. Is dat een goede samenvatting voor mensen die het niet gevolgd hebben? Ja. Alleen maar gezeik. Maar nou, dus er waren heel veel bij de Grieken thuis. Een Griekse schoenenboer, of schoenenmaker. En een, een Griekse kledingwinkel. En een Griekse slush puppy fabrikant. En... Ja. Ja, dat is allemaal zo erg was. Dat is, is, is allemaal zo erg. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. dat ah, is erg. Is het erg en de banken dicht en... Maar goed, ehm... Uh... Niemand, ook oh, gisteren a in Nederland. Niemand. Uiteindelijk niet. Nee, niemand. Ja, we, om op de kanker. Ik hoorde wel een paar goede grappen. Nederland wil het wel een beetje, hè. Je hebt niet gasten die komen om in een goede grappen. een daarvan was, met het warme weer, ga naast een lege pinautomaat zitten, en je hebt een gratis vakantie in Griekenland. Die ik wel. leuk ja, ja. Maar, je kan ervan lachen, maar als je de titel van dit clipje ziet. Uh, niet deze, maar deze. Opeens was de Griekse crisis voelbaar. Voor ons persoonlijk? Hij was voelbaar. Heb jij hem gevoeld? Ik voelde hem helemaal dwars in mijn strot gaan. Door mijn pijnappelklier. Zo, boom, zo nou, het universum in. Ik heb die ervaring niet gehad. He? Heb je geen Koendalini ja. uh, gevoeletje gehad? Van de Griekse crisis? Ja, misschien. Uh, Hey, Crappy. Ik heb wel een bont op mijn benen ineens, maar ik denk niet kan verklaren. Misschien ben ik het, niet. het is in één keer een kost. Ik weet niet, dat kan van de Zou dat van Griekenland komen? Dat kan zijn dat het Griekenland is. Dan ga ik echt recht door je pens heen hoor. Hij dan gewoon echt op mijn. Hij zit ernaar, jongens. Zo, knetter. ik Ik zal je niet langer in, uh, in verwachting laten zitten. Goedenavond. En toen was de Griekse crisis opeens voelbaar in oh. Amsterdam. De oh, beurs ging helemaal... bij de opening oh, flink deurs. onderuit. alle oh, oh, rijke van mensen voelden. 4%. Beurshandelaren waren duidelijk geschrokken oh. van het Schrokken. slechte Griekse nieuws van afgelopen weekend. En dumpten hun aandelen. Dit nieuws is alleen maar interessant voor mensen met aandelen. Ja. Als je geen aandelen hebt, het niet heb je er geen kont aan. Nee hoor, niet. Dus het gaat alleen maar voor de rijke fuckers. Ja. Dat is voelbaar. Ja. Nee, helemaal niet voelbaar, want er komt nou zo echt, ik kan zijn gezicht niet bijzien, dat is maar gelukkig ook. Maar er was echt een vieze, nare, hij praat een beetje Amsterdamse accentje, maar hij is echt zo'n, dus konden hem aan als handelen, beurshandelaar. Ja. Vieze, nare, pisslek en die gaat nu zo meteen een voorspelling doen en die is ook nog uitgekomen, want die gasten, die hebben een soort van casino religie of zo, weet ik veel. Ze, ze hebben hele rare dingen waar wij niet van snappen. En dan kan het wel 4% lager openen, maar dan vlakt het uit en dan stabiliseert het. Ik snap het helemaal geen reden. Poes op, precies. Nee, want in het begin waren de handelaren, die waren, hij gaat zo vertellen, hoor, maar de handelaren waren geschrokken, En toen gingen ze allemaal saal hun aandelen verkopen. Ik snap er geen flikker van. Ja, daarom wordt het minder waard. Ja. Maar ze wordt... dat namelijk niet hoor. Als iedereen zijn aandelen vasthoudt, is er niks aan Ik heb het drie jaar economie en zo gehad op school. Ik snap er nog steeds geen flikker van. Ja, ik snap het heel licht. Ik weet, als je met z'n allen iets gaat verkopen, komt er dus heel veel aanbod en bijna vraag. Ja. Want niemand wil het meer kopen, want die denkt waarom verkoopt iedereen Dus als je een aandeel minder waar. Maar dat is maar alles. Dat is wat we vaker zeggen. Economie is namelijk een verzonnen spel. Ja. Met regels. Als je ja. met z'n allen dit zegt, gebeurt er dit. En als je met z'n allen dat zegt en doet, gebeurt er dat. Nou, ik had eventjes de stille hoop van, hij nou, ging 4%. Dat ik dacht van, ah, zet even lekker door. Maar nee, ik krijg nu de expert antwoord. Ik heb hier. Hey, crap. Hey, zeg eens wat. Meteen na de opening van de beurs om negen uur kelder te koers. Vanochtend was eigenlijk een paniekopening. Is dat ooit eerder vertoond? Uh, Liman, Zakenbank, 2008. Toen dat helemaal misging, kregen we ongeveer dezelfde, dezelfde beweging. Toen zette het natuurlijk een beetje door. Nu stabiliseert het eigenlijk. Dat gebeurt als commissievoorzitter Juncker zegt dat Griekenland in de euro kan blijven. Veel beurshandelaren ervaren dat als geruststelling. Kijken we nu naar de AX. En dan zie je dat we sinds begin van de buiten... We, van de week hoorde ik nog, en ja, dan weet ik niet meer wie, maar de minister wil iets zeggen. Uh, nee, is het is totaal niet van belang als Griekenland eruit gaat, want uh, Nederland heeft maar uh, 0,4% van de Nederlandse import- en exportcijfers via Griekenland. Dus totaal niet van belang. Nou, in één keer, de beurs, omdat we toch in Griekenland deden, ging de beurs in één keer beter. Dat mag een lul. Ja, is toch? Ja, ja. ja. <laughs> Daarom snappen we er waarschijnlijk uh, gereed van. Het is echt een lul. Maar hij gaat het nog even uitleggen, die die, die glad, Janus. De AX. En dan zie je dat we sinds begin januari nog steeds 12% hoger staan. En ja, we zijn vandaag inderdaad min 4% lager geopend, Handel nu 3% lager. De beweging zit nu echt door naar beneden. Dus ik denk dat er nog steeds een oplossing gaat komen. En ik verwacht ook dat de financiële markten in de loop van de week weer wel wat zullen gaan herstellen. In. in Athene was de aandelenbeurs vandaag dicht. Net zoals de banken. Dat blijft voorlopig zo. De Grieken kunnen nog wel geld opnemen uit de pinautomaten. Maar niet meer dan 60 euro per dag. En ook bedrijven kunnen maar heel beperkt geld overmaken. We gaan. Voor de gemiddelde Grieken is het gewoon 60 euro per dag. Meer dan wat ze verdienen. Dus is... de meeste Grieken kunnen gewoon hun dagelijks leven gewoon houden. Nee, heb je niet gezien hoe? Wat? Ja. Nou, niet hun dagelijkse leven, want ze moeten elke dag minstens twee uur in de rij staan voor geld. Ja, oké, okay, dat ben ik geloven. En die uh, gepensioneerden, die zijn helemaal gefokt, hè? Die mochten 120 euro opnemen van hun hele pensioen. Dus dat is niet echt... Uh, nee, maar het klinkt, het klinkt wel iets schokkender als dat in werkelijkheid is. Het leven is voor zo'n mensen goedkoper. Nou, je, je kan nergens meer pinnen, ook niet in winkels. Dus winkels zijn compleet nu ja. serieus leeg. Dat heb ik meer. Je mag, kan niet meer pinnen en je kan 60 euro, maar dan moet je dus minstens twee uur in... En dan, heb je, dan moet je het geluk hebben dat die automaat waar je staat niet, leeg, niet, nou, niet op een gegeven moment leeg is. Anders moet je weer naar de volgende in de rij staan. Ja, die gasten staan ja. aan elkaar om onder, onder, onderhand op de bek te slaan van de pure frustratie. Ja. Het volk is nu de lul van hetgeen wat de machthebbers allemaal bekokstoofd hebben. Dus tip van net niet live en luisteraars hier, van als het heel ooit een keer gebeurt. Neem meerdere rekening. Ja. Als je dan nou en bij de ING-bank, en bij de Rabo, en bij de SNS, en bij de dit en dat... Kan binnen? Dan kun je overal 60. Op één dag kun je wel een 40 euro opnemen. Ja. Maar dan ben jij degene die ze in elkaar slaan. Want ze hadden ook één filmpje hadden ze. En dat was een vrouw. En die ze had gelukt dat ze een vrouw was. Want ze zei, er is een opstootje hier, je rumoer. Want één vrouw die vooraan staat, die had verschillende pinpassen van allerlei rekeningen. Dus die gasten waren helemaal piss, Je moet tijd investeren. als het een gozer was geweest, hadden ze hem Je moet tijd investeren. Je moet weer achter in de rij je Dus één dag, maar dan pin je in één maar Niet in één keer, dan worden ze kwaad dus je moet er een dagje vooruit trekken, ga je dagje pinnen, ga je vijf keer naar een reis aan. En dan pin je 300 euro over de rest van de maanden. Ja. Ja. Ooit zo komen wij, denk ik, ook aan de beurt. Zo rooskleurig is die gekomen niet. Zoals, net alsof het in Griekenland het aller slechtste van de wereld is. Maar ik heb er niet voor doorgestudeerd, hè, nogmaals. Maar ik heb van de week zitten nadenken. Ik heb zitten nadenken. Hoeveel landen in de wereld hebben er geen staatsschuld? Ik ben vergeten er naar te zoeken. Maar. China, neem ik aan? Ja. Hebben die schaduwste staats staatsschuld? Daar ja, ben ik vanaf overtuigd. De... Misschien iemand mij, in chat gemaakt. Voor mij in Nederland. Hm? Voor mij in Nederland. Ja, maar hoe, hoe kan het dan oh, het nog goed komen? Ik kan het niet. Dat, uh, dat kan het niet? Ik sta meer geld uit dan er überhaupt is. En nu zijn ze de, de leningen, de, de, hetgeen wat nu aan de hand was, waar nu de dreiging was dat ze failliet zouden gaan, is dat ze. Dus ze moesten anderhalf miljard uh, aflossen aan het IMF. Ja. En die aflossing konden ze niet betalen, dus hadden ze, moesten ze een nieuwe lening bij de Europese banken nemen om de aflossing van het IMF af te lossen. Als je dat als, als, als gewoon een normale boerenlul doet, ja. hier, dan ben je al failliet, hè? Als ja. je moet gaan lenen om je ja, Maar om... Dat kan niet, ik krijg je geld bij nou. vroeger kon het, maar nu zou het niet meer kunnen, nee. nee. nee. En vroeg het, nee. Is het systeem was zichzelf in standaard, want ze verzinnen iedere keer weer een nieuwe regel. En dan krijg je geld. Maar daar staat geen tegenwaarde meteen. Tegenwaarde? Dat geldt geen flikker waard. Welk geld? Het geld in het algemeen. Nee, sowieso. Dat zou wat voor zeggen. Oh okay. ja. Daar vraag ik vragen ook met een luisteraar over. Ik, ik schijnbaar, schijnbaar heb ik een keer ooit gezegd dat goud en, en zilver ook eigenlijk maar niks voorstelt ofzo. Een hoax is. Ik kan me niet herinneren, maar ik, ik roep wel meer dingen. Okay. Maar als je het goed, goed, goed, goed, even, even goed nagaat, voor voor jezelf heeft er weinig mee te maken, maar dat was mijn eigen theorietje. Ja. Goud, voornamelijk goud en ook zilver, hebben een waarde. Ja, hier ja. In, in, in deze 3D-wereld. Dat komt, dat zijn metalen, hè? Gewoon. Ja. dat zijn gewoon metalen. Dat komt omdat er ooit een keer in de geschiedenis, heeft er iemand besloten... Ja, we gaan. Goud en zilver oh. zijn, zijn... Edelmetalen. Edelmetalen en, en daar zit een waarde aan. Ja. Waarschijnlijk omdat ze allebei, goud voornamelijk, mooi blonk blinkten. En niet eroderen. Dus niet roesten. Oh, nou, ik heb er echt over na te denken. Zoekje dingen doe ik overdag. Ze roesten niet. Oké, okay, dat wist ik niet. Nou, dat is goede informatie. Ja, want ik zei van, waarom... Ze hadden net zo goed aluminium, of, of lood, of staal, of, of uh, koper. Maar ja, die, ook, die al, wordt ook steeds meer waard. Alleen, alleen aluminium is na het, weet veel, 100 jaar op. Is het weg. Ja, of een je uranium. Ja, maar dan, dan, dan... Lithium. Dan geef je wel snel minder geld op. Ja, lithium is nou wel heel veel waard. Daar zijn ze nu echt de hele wereld voor aan het openbreken. Ja hoor je ook nergens. Ja, dat dan dat ik echt te denken. We hebben ooit hebben we bedacht dat goud en zilver een waarde vertegenwoordigen. Maar als er nou iemand die, die, die erover gaat, weet ik veel, de VN of zo, die in één keer zegt, Bankie Moen zegt in één keer, vanaf vandaag goud is niet meer waard. Vanaf vandaag stoepkrijt. Ja, stoepkrijt wel. Ja. Goed, we is waar. Als wij met z'n allen afspreken dat stoepkrijt duurder is dan goud. Een heel zwart. duur iets. En dan willen we allemaal heel graag stoepkrijt hebben. Dan gaat de prijs omhoog. ja. Dat bubbels? Dat uh, was de eerste bubbel. Die... Goud is hele, hele bubbel die heel lang bleef hangen. De eerste grote bubbel, hè, die, volgens mij. Dat was dat de tulpenbubbel. Dat die bloembollen. Ja, de, tu ja, tulpen, de tulpen de Nederlandse tulpen, die waren heel veel waard. In de hele wereld betaalden ze helemaal schil de, aan onze tulpen. Een miljoen nog lopen. Voor een telpen voor Tulpen's uit. Ja, toen bleek in één keer dat het. Uh, was ook een overschot of zo. Ja, dat waren zo grotschuldig. Iedereen <laughs> had iedereen die, die, die, die, die tulpen broeien. Ja, dat kan niet. Als ze tien zijn, dan kunnen ze een miljoen maat zijn, maar als ze honderdduizend zijn... Ik he? snap het in één keer. Ze hebben altijd gedaan alsof wij een grote VOC hadden die overal veroveringen deed. Maar wij zijn, waren gewoon slimme handelaars. Als wij wat ja, dat tulpen, wat een goede PR-mensen, tulpen. Hey. Kun je alles mee? <laughs> kom kom eigenlijk uit China, maar wij... wij... Tulpen, kun je alles mee hebben we gezegd. Ja. Alles. kan ze zelfs vergeten Ja. En hebben we nog bewezen ook. Ja, hoppakee. Ik vind dat we weer eens nieuws moeten bedenken als Nederland. Want het gaat niet goed met ons, hoor. We eindigen net zoals Griekenland. Erger nog. Gelukkig wel Jeroen Dijsselbloem. Dat zou toch fijn zijn, ik heb uit Wageningen, hè? Vind je niet, Jeroen? Ja. Ik zou niet zeggen om wat voor reden, maar... Dat zou ik toch wel fijn vinden. Oh. Meentje, ik heb een 40 ja. seconden Jeroen van vandaag. Gezellig. Vat een beetje samen. Jeroen, dat is wel een Wageningen. Die vat het even samen, Want er een hele week gezeik. Hij, hij bespaart net in live een hele hoop knipwerk. Hij zegt even van hoe de situatie er nu voor staat. Ja. Jeroen. Dat, dat, dat, dat waardeer ik. Uh... To the point. Ik denk dat, dat wij politici, politici van de eurozone alleen een geloofwaardig verhaal hebben. Wij zijn bereid om Griekenland nog verder te helpen. En ik ben dat als Griekenland, Griekse politici en ook de Griekse bevolking aan wie het nu wordt voorgelegd zegt. Wij zijn ook bereid om een aantal vervelende maatregelen te accepteren. Want we zitten in een groot, groot probleem in de economie, in het functioneren van onze overheid, het functioneren van de publieke sector. En daar zullen we doorheen moeten. En als men zegt dat willen we niet, ja, dan is er geen basis. Dan is er niet alleen, denk ik, geen basis voor een nieuw programma, maar dan is zeer vraag vragen of er een basis is voor Griekenland in de eurozone. Dat is de fundamentele vraag die wel degelijk aan de orde is. Klinkt netjes. Ik vind als Griekenland uit Europa, uit de eurozone raakt, moet het ook vanuit, van het continent Europa af. Natuurlijk. Af, de afdrijven. Schuift het maar de Zwarte Zeeën. Ja, jullie horen er niet meer bij. Echt, maar. Ja, de Zwarte Zee <laughs> Laat het maar doorbaan weer open <laughs> ja. Waarschijnlijk zijn daar wel mensen... Zou toch niet gaaf zijn als je de technologie had om dat te doen gewoon. Wat? Vlaanderen? Jullie doen niet meer... Wat? Hier. Rutza. Allee. Ja, je ik al echt gewoon aan de grenzen van Rusland. Nee, ja, hier. Als je, je wil, mag het maar. hebben. Gratis. Net zoals Shell deed met die, met die olie ja. Op uh, Curaçao. Houd, Houd Moesten maar. ze vanaf. Hou maar. Uh, zijn ze tegen, uh, tegen die gasten... Guldertje. Guldertje. Guldertje. Een hele raffanaderij. Ja, verdiend. moet je wel alles. Wat er mee oh, gebeurt, alles alles gulden en ja. zo van ze. Dat is voor jullie. Maar van, van een guldertje en een eurotje. We hebben de afgelopen jaren een miljard aan <laughs> Ja. Ik ben hier lekker man. Kreta. Olijfolie. Hé, voor Russische olijfolie, kreta. Witte druifjes. Oeh, Lekker, lekker, lekker. Meloenetjes. Dat is wel. Ja, die mogen ze nou ook niet meer verkopen aan Rusland. Dat is, dat... Het enige waar ze eigenlijk van leven was toerisme. Ja. En daar gaan dan heel veel mensen nu heen, want dat is lekker goedkoop. En, en, en, en dat vond ik ook mooi van heel veel van die Nederlanders. Dat vond ik mooi. Die stonden op Schiphol. En, uh, en die zeiden: Ik ga graag naar Griekenland. Want ik, ik ga graag helpen de Griekse bevolking. En ik heb alleen maar cash bij me. En al dat cash geld van, van, van, van, van mij gaat nou naar die Griekse bevolking. Ondernemers. Ja. randjes. Ja. ja dat zijn wij Nederlanders. Daarom zijn wij zo'n goed volk. Oké. Okay. Ik ga even door naar een ander land dat uh, bijna fiets is. En ja, wat gaat goed in de wereld? Ik heb geen clipje trouwens van. Um, Bedenk ik me nou van Oekraïne. Heb je het nieuws gehoord? Nee. Het is eigenlijk non-nieuws tegenwoordig, maar ik heb ge gehoord, het was helemaal niet nieuws, dat ze uh, Poetin, gasprom, ja. gasleiding dichtgedraaid hebben. Naar Oekraïne, gas afgesloten. Is het dicht? Ja. Nee, ik heb ik niks verhoord. Heb ik wel ergens op nu.nl of zo gelezen ja, en ik heb het ja, volgens mij van Bas ook in een mailtje gehoord. Gas Oekraïne. Volgens mij is het afgesloten. En dat vind ik alleen raar dat we niet horen, maar ja, het was natuurlijk ook wel heel mooi, hè. Vijf minuten lang kleine kinderen met waterpistooltjes uh, half naakt op een schoolplein achter elkaar aan zien rennen. Uiteraard onze eigen kant, de Gelderlander. Meld. Russisch Gazprom draait gaskraan naar Oekraïne dicht. Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft woensdagochtend, 1 juli, gisteren, uh, de aanvoer van gas naar buurland Oekraïne stilgelegd. Dat meldt een medewerker van het bedrijf. Gazprom-directeur Alexei Miller eist een voorafbetaling. Oekraïne slaagt er niet in een nieuw contract te sluiten voor de levering van aardgas voor de komende winter. Rusland wilde niet verder zakken in de gasprijs. Oekraïne wilde 100 dollar korting per 1000 kubieke meter gas. We kregen een prijslijn van maar 40 dollar aangeboden. Ja! Dat is onder andere. Ja. ja. Dus met andere woorden, dat kan ook nogal leuk worden. Had ja. het beter in de winter kunnen doen? Ja. Nee, dat is het netjes van poeder. Dat doet hij het niet. Nou, ik kan alles over flat zeggen. Maar dat niet. Nee. En laten we heel eerst, Als je niet betaalt... Als wij aan Amerika onze, onze, onze, onze olie en gas niet betalen... krijgen we ze ook niet meer, hoor, Op een gegeven moment. Ja. Dus nee. We een tijd lang zullen we nog een beetje uh, de goede vrede bewaren. Maar je moet toch een keer betalen. Bij ieder land. TTIP gaat door, hè? Ja, uiteindelijk. Ja. Ik heb iemand, iemand die nog wel eens een mailtje aan me stuurt. Die heb ik volgens mij nu voor eerst eens en voor altijd... dat ze niet meer mailt. Want uh -huh. die kwam echt zo van, nou, moet je kijken, dit is niet het nieuws geweest, uh, dit en dit en dit, dit, dit. Zie dit uh, artikel. We gingen over TTIP, dat Obama heeft het door de parlement of congress gegooid. Die hebben een jaar ja. voor TTIP. En uh, nu kwam de nieuwe orde, helemaal en wat dit eraan, en dit en dat. En oh, wow, Mickey, wat vind jij hiervan? Dat heb ik teruggestuurd. Ik ben blij als een kind. <coughs> Liever vandaag dan morgen de nieuwe orde. Laat maar komen die TTIP. Ik snap trouwens sowieso niet waarom TTIP iets met nieuwe orde te maken heeft. En dat snap ik nog steeds niet. Dit is gewoon dat wij makkelijker van Amazon kunnen bestellen. Dat wel? Ja, van Amazon. Ja. En dat weet ik veel de, de invloed van de bedrijven. Maar die, die leven al in een fascisme, hè? Ja. Dat vergeten mensen even. We zijn al een fascistische samenleving. Ja. Wat het bedrijfsleven het voor te zeggen heeft. Absoluut. Dus ja, laat me komen als het goedkoper kan worden allemaal de McDonald's en zo. En zitten er de nadelen, maar dat er zitten er nou ook. Er zitten er altijd. worden altijd genaaid, links om, rechts om. Ja, en ik vind hoe eerder het nieuwe wilt worden, hoe beter. Zijn we er klaar mee? Kom maar op. Beter voor onze de luistercijfers. Hebben we er meer dan tien in de stream? Ja. Hoppakee. Ik bedoel, natuurlijk 10.000, hè? Ja, wij praten in duizenden. Ja. Kijk op een gegeven hè? Als je zo mega wordt. Vroeger hadden we tientallen. Ja. Omdat, eh, omdat het niet belangrijk genoeg was voor het uh, nieuws. Maar heb ik ook gehoord over Oekraïne. Maar dat heeft te maken met Oekraïne. Uh, Poetinisme. Is dat. Amerika heeft nu. In vijf of zeven verschillende landen, sowieso de drie Baltische staten, ja. Polen en Roemenië. Volgens mij ook Bulgarije, maar dat weet ik zeker. Roemenië, weet ik zeker, en Polen, daar hebben ze nu tanks, afweergeschut, raketten, ge... Ja, alles om een heel peloton manschappen te ondersteunen. Dus hebben ze, Alle van die landen hebben ze dat nu op verschillende posities ja. gezet. Maar hij Rusland helemaal niet. Meer. Nee, dat nee, was nee, wel nee, niet Rusland niet gevaarlijk. Nee, nee. nee, oefenen deze trouwens. Het, het dat Rusland, was om te oefenen. Het is heel raar dat Rusland Oekraïne niet vertrouwt. Ja, ik snap het wel. Oekraïne moet vooruit betalen namelijk. Dus Rusland had gezegd, prima, jullie kunnen gas krijgen. Dan betaal je eerst gewoon betaal je, uh, een flink bedrag vooruit. En dan krijg je te daar wel gas. Ja, ja, dat had ik ook en, gedaan. De, ten opzichte van de geopolitieke situatie op dit moment. En uh, als je ziet uh, dat de kans redelijk groot is dat Rusland binnenkort een oorlog is met, met, met, met Oekraïne... En met de rest van het Westen is het misschien wel begrijpelijk dat ze zeggen: we willen eerst wat geld. Zou je zeggen? Oké, okay, dan gaan we nu naar het uh, beloofde volgende land wat bijna vier is. Op de wereld. Wat ik wel een opmerkelijk verhaal van Eigenlijk. Ja, zeg maar niks. Puerto Rico. Puerto Rico. Is dat? Puerto Rico, ja. Amerika. Is een, uh, een kolonie van de Verenigde Staten. Ja, iedere Puerto Ricaan mag het Amerikaanse staatsbeeld gaan krijgen. Ja, het is geen officiële staat. Nee. Het is wel van Amerika. Het, het antwoord... Van zal staat. Ja, ze hebben het van de... Ik heb het opgezocht. Zo ben ik. Ik neem niet zomaar iets aan. Ik wil het opzoeken. Toen kwam ik erachter dat er een Spaanse-Amerikaanse oorlog was geweest. Ja. Eind 19e eeuw. Maar toen hebben ze... Dat ging om Cuba. Ja. Toen hebben ze Cuba, Puerto Rico... Allemaal inruiden. Die hebben ze allemaal van de Spanjaarden afgepakt. Alleen Cuba hebben ze er vrijgevochten. Ja. En het is mooi... Uh, uh... Ja... Nee, nee, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Puerto Rico was een ander verhaal. Die hebben zichzelf op een gegeven moment vrijgevochten. Ja. Toen hebben ze een eigen ja. regering gehad. Ja. En een jaar later kwam Amerika, hebben ze het geannexeerd. Die, die, dat, is gewoon, die, dat is gewoon een typisch voorbeeld van een annexatie. Ja. Die hebben ze gewoon gepakt. Wat wij niet doen. Wat Dan. wij niet doen. Nee. Nee, dat hebben we al gedaan. Ja, zo vaak. Dat hoeft niet meer. Ja, ze hebben, ze hebben het nog twee, drie jaar geleden hebben ze het nog gedaan in Haiti. Amerika is gewoon beter opgebouwd, de annexatie. Mexico, heel half me Mexico is tegenwoordig Amerika. Ja. Yeah. Staat in Texas, uh, weet ik veel dan Moet je Californië zien, al ja. die namen. Ja. Los Angeles, Sa Sa San Francisco, Sa Sa Sa San, Diego, San Jose. Het zijn allemaal Spaanse. Tijuana. Ze hebben gewoon een hele grens aan de Mississippi opgetrokken. Yeah. Nee, nee, nee, nee, Nee, Colorado, weet ik veel wat. Compton. Oké, okay, we gaan nu eindelijk naar Puerto Rico. From above it looks like an island paradise. Vibrant in many ways, but the view at close range reveals many businesses have shuttered. Poverty is front and center. And the fact of the matter is, the U.S. territory of Puerto Rico is broke. This is not about politics. This is about math. $72 billion in public debt that the governor recently said was unpayable. The first step is to revive economic growth. Maar we moeten meer doen, veel meer. Want Puerto Rico is niet een state, ...en kan niet chapter 9 bankruptcy. Washington heeft het will ...dat ze niet geld aan de eiland island. Er is niemand... Dat vond ik zo... Ja, ik vind het ook weer niet raar, hè? Amerika. Ze hebben geen geld in donderen. Nee, maar ze kunnen zich... Ze dus niet, Ook al zijn ze Amerikaans grondgebied... ...maar ze kunnen zich onder een bepaalde wet... ...kan je als staat failliet laten verklaren. Begrijp ik hieruit. Maar omdat hun nog geen officiële staat zijn, kunnen ze zich ook niet failliet laten verklaren. Nee. En dus, ja, is het eigenlijk gewoon... Het Val maar kapot, want dat hoor je ook in deze clip. De, uh, het gaat helemaal naar de klote Puerto Rico. Ja. En Amerika heeft altijd, daar komen ze nou op, die heeft al gezegd van, uh, screw you guys. We're staying home. Yeah. Not throw money at the island. There's no one uh, in the administration or in D.C. that's contemplating a federal bailout uh, of Puerto Rico. Uh, but we do remain committed to working with Puerto Rico and their leaders. There are about 3.5 million people who live here on the island of Puerto Rico. We know there's over $70 billion dollars in public debt. If each one of those residents paid $20,000 That would eliminate that massive amount of money. But the median income for someone working full-time in Puerto Rico, just over $19,500. It's been pretty hard, basically, especially the last five to seven years. An almost oh unlivable wage for many. Right now, I have two, or two jobs and used to have three jobs. Basically, I had to work like 14 to 15 hours. The root of our problems is status attorney john mudd has practiced law on the island for years and worked closely with the island's government he says decades of economic mismanagement as well as government assistance has kept the local economy from growing welfare is a very important component because um uh, right now um, the work, worker participation rate in puerto Rico is 40 percent less than 40 and the states is 60 something percent so that means a lot of people are not working Because they can get by by ja. working in the underground economy. And some type of welfare. Some type of welfare. On the other hand, if you didn't have the welfare, some a lot of people go hungry. Oh, oh, oh. Ik begrijp dit niet helemaal, want ze kunnen vooral allemaal een Amerikaans paspoort krijgen. Waarom ga ik dan niet allemaal Amerikaans paspoort aanvragen naar Amerika? Misschien als ze gehecht zijn aan Puerto Rico, want het is wel een mooi eiland. Ja, maar als je daar stopt. Ze liever in Puerto Rico wonen dan in Texas. Behalve als ik daar niks te vreten had meer. Ja. ja, maar Amerika is ook niet meer zo'n vrij land, hoor. Nee, nee. Maar je kan beter in Amerika zitten. Je kan je nog, als je in Amerika... Nee, Maar ik bedoel, ze zijn ook niet meer zo vrij dat ze iedereen binnenlaten. Je kan niet zomaar een paspoort daar krijgen. Nee, maar Puerto Ricanen wel. Dan moet je zo'n hele procedure door, hè? Dat heeft Curry, Curry wel eens verteld. Ze moeten een hele procedure door ja. voordat je een paspoort kan krijgen. Ja, Puerto Ricanen ja. hebben het recht om een paspoort te krijgen. Die krijgen ze zonder die hele procedure Los, van Los, duizenden dollars. Maar als ze Puerto Ricanen, ja, dat, dat weet ik niet. Nee, dat wil ik zeggen. Ja. Hier kost het ook al een vermogen als je je paspoort of weet ik voor wat. Als je nou een Puerto Rican bent zonder geld. en je moet 5000 dollar betalen bij wijze van spreken, om een Amerikaans paspoort te krijgen. plus je hele reis en je nieuwe verblijf en weet ik wat allemaal opbouwen. Ja. ja dat gaat niet lukken, hè? Nee. Puerto Ricanen zijn niet vertegenwoordigd in de Amerikaanse congres en mogen niet stemmen voor de Amerikaanse president. Uh, uh, even Puerto Ricanen zijn gerechtig zonder visum overal in de Verenigde Staten te wonen. Okay. Als ik dan in Puerto Rico geen te vrijdag had meer, oh, daar, ja. dan ging ik ergens naar een stad in Amerika. Ja. En dan ging ik naast de McDonald's uh, Oh, dus dat zou ik binnenkort wel van krijgen dan. Boosvluchtelingen uit Puerto Rico krijgen. Ja, ja, die heb ik dan een hoop. Ja, we gaan daar in Mexico aan. Even in Texas aan. Maar die gaan dan voor mij heel veel. Maar ik snap niet waarom ze het niet allemaal doen. Die ligt af af. Dat is lullig zo, maar ik, ik vond toch liever de, de restje van de McDonald's, dat ik de stof had. <laughs> ja. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, dat was Puerto Rico, wat hebben we allemaal man? Ja, niet veel. Overigens mogen ook, Amerikanen naar Puerto Rico immigreren zonder visum. Er schijnt weinig gebruik van gemaakt worden. <laughs> Andersom? Ja. Ja, dat is ook wel uitkijken. Ik heb wel belangrijk nieuws opgevangen deze week. Wat dan? Wat een beetje ondergesneeuwd is in al die andere onderwerpen. Het gaat over Srebrenica. Srebrenica. Ja? Onze, de, de Bosnische... enclave ja. waar dus bij drie zwaar verantwoordelijk gehouden worden. Iedereen blijkbaar dat de rest van de wereld daar toegestaan heeft. Dat de... Ik weet niet hoe dat want weet ik niet precies wie. Bosnische-Serviërs. Bosnische -Serviërs. Mladic. Ja, met Mladic daar, daar de, de, de, de enclave uitgemoord heeft. Ja. Ja. Nou is er deze week een interessante documentaire verschenen. Of uitgezonden. Maandag. Op, door de VPRO. En die heet Waarom Srebrenica moest vallen. Ja. Ik ga dat onder de show als linkje erbij zetten. Want dat is echt meer dan je tijd waard. Het is niet echt iets waar je heel vrolijk en blij van wordt. Uh, het is meer iets dat je denkt, echt denkt van, ja, dit is de wereld waar we in leven. Ja, nee, dit is de wereld waar we in leven. Ik ga denk ik gewoon even het nieuws draaien. De NOS had er een, een korte samenvatting van gemaakt, ja. als nieuwsdingetje. Uh, ik heb de hele documentaire gekeken, dus ik heb er wat meer informatie als je wat vragen hebt. Ja. Het is al bijna weer twintig jaar geleden, de val van de Bosnische enclave Srebrenica. 8000 moslimmannen worden gedood. Dutchbed, de Nederlandse VN-eenheid, kan de genocide niet voorkomen. Lang geleden, toch komen er nog steeds nieuwe feiten boven water. Over waarom de luchtsteun van de NAVO uitbleef bijvoorbeeld. Een VPRO-documentaire die vanavond wordt uitgezonden, heeft nieuwe bewijzen. Mei 1995, schokkende beelden uit Bosnië. De Bosnische Serviërs gijzelen steeds grotere groepen Britse en Franse VN-militairen als reactie op zware NAVO-bombardementen. Uit 300 documenten van Amerikaanse inlichtingendiensten over Srebrenica blijkt nu wat er toen gebeurde. De Amerikanen, Britten en Fransen, de belangrijkste bondgenoten van Nederland, komen in het geheim overeen voorlopig geen Servische doelen meer in Bosnië te bombarderen. Vanwege de gijzelaars, maar ook omdat ze van de vn enclaves af willen. De Amerikanen laten aan Mladic, de commandant van de Bosnische Serviërs, doorschemeren... dat de NAVO-luchtmacht ook niet in actie zal komen als hij de drie vn enclaves inneemt. En Nederland weet van niets. DutchBet is naar Srebrenica gestuurd om daar de bedreigde moslimbevolking te beschermen. De eenheid is licht bewapend, want de afspraak is dat DutchBet NAVO luchtsteun krijgt als Bladitsch aanvalt. Maar die belofte blijkt dus in juli 1995 niets waard. Wat dan? Ja, ik, toen ik te hoorde, word ik een beetje stil van. Ja. ook weer niet. In die hele documentaire geven ze veel meer informatie. Dat is zo echt mooi ook. Dus nee. Hm? Wat ik smerig vind, is dat die uh, soldaten van Dutch Bad 3, daar gaan we het om hè... iets verschrikkelijks meegemaakt hebben, die stonden daar met... ...machteloos, terwijl er een compleet gevechtsklaar leger kwam... ...dat die enclave innam en die mannen afvoerden. En iedereen wist wel dat die mannen daar misschien wel vermoord hadden, ...maar ze konden helemaal niks keer, want ze stonden daar met een paar man... ...en met een paar machinegeweren en ze konden geen flikker Dat die mannen, die schuld die krijgen ze al nu al, dat is in 1990... 95, Dus die krijgen al uh, 20 jaar lang... Dit was een beetje ter ere van het 20-jarige jubileum. Al 20 jaar krijgen uh, Karamans. en zijn soldaten... dragen de schuld en een schuldgevoel op... Van, van dat zij de moordenaars zijn van die, van die mensen. Ja. En dat er dus nu komen er nieuwe bewijzen boven. Ja. Dat betekent dat er mensen zijn die nu zijn gaan praten. Uh, Wat een vieze nee, nee. huffer ben je als je 20 jaar je bek houdt hebt... en de jongens die het schuld Komt hebben gedragen? Ja. Nee, er zijn... Um, Weet ik niet wie. Denk CIA of weet ik veel. Je hebt uh, eens kinderen zoveel tijd maken... ze documenten, documenten geven ze vrij. Ja. Er zijn vrijgegeven documenten. Een selectie. Ja. En in deze selectie van documenten... waren ook nog heel veel vlakken... ...tekst waren helemaal weg... ...wit geverfd. Ja. Dus het zijn echt nog maar de... ...de, de, de, de eerste dingetjes. Ja. En ze gingen gaan in die documentaire... ...gaan ze met Joris Voorhoeven. Dat ja. was toen de minister van... Ik ga, toevallig ...komt er deze week een boek van hem uit Over dit. Toevallig. Uh. Ja, dat zijn wat ik toevalligheden. Ja, dat wist ik dus niet. Dat vind ik, ja. Nee, maar ik heb over Joris Voorhoeven... Ik heb gezien in de documentaire dat hij een mens is. Dat hij genereel, ja, dat denk ik ook. Dat hij niet zoals uh, vele anderen een empathieloze zak is. Hij staat daar bij die monumenten en al die shit. En uh, echt mooi gemaakt. Met, een, met een, een, een van de weinige overlevenden, die toen nog een jochie was. En die is nou een soort, hij lijkt precies als slaat dan een beetje. Ja. En die staat, staat hier oog in oog, staan ze, staan ze daar een beetje te babbelen te doen. Uh, en dat blijkt ook uit dat Joris toen de tijd, uh, ik moet het anders zeggen, Nederland wilde niet, de hele wereld wilde niet naar die gebieden toe, want iedereen zei, dikke lul, weet je hoe gevaarlijk dat is en dit en dat en dat, dat gaan wij niet doen, dat gaan wij niet doen. Nee. Toen zijn ze naar Nederland toe gegaan en ze zeggen Nederland, niemand wil, jullie gaan toch altijd als niemand wil, tuurlijk. jullie zijn toch ons schoothondje, oh. Oh. Eil, hè Nederland, kan je nu luchtsteun? Geen problemen gaan. Dat is Nederland: Nederlander, nee, nee, nee, dat, dat willen we niet. Nee, dat bedankt, nee, dat, dat, dat kan echt niet, dit. Dit, keer, dit keer gaat het echt te ver. doen. Ja, maar we geven jullie de garanties, op wit, pier. Uh, binnen, als je maar belt, binnen twee uur luchtsteun. Gegarandeerd. En daar zijn we gegaan. Licht bewapend. Ja. <laughs> en die afspraken zijn nog niet gemaakt met karamans. En die afspraken zijn nog niet gemaakt met die soldaten. Die gingen daar naartoe. en die hadden geen kans, kill. Geen fucking kans. Ja, ze staan ook met een kolonel die er toen een tijd bij was. Die, die weet alle plaatsen nog waar het, waar het Servische leger oprukte. En, en, en het was al dagen. Was het Over de Kamer, Nee, dat was de Karmans niet bij. Uh, dus het was al echt dagen, weken van tevoren. We zagen ze dat de troepen kwamen langzaam dichterbij en Mladic had ze al uitspraken gedaan. Uh, ja, maar Voorhoeven wist op dat moment, en daar was hij oprecht in. Ja. Die, die wist niet anders dan dat, dan dat hij die steun had gekregen. Dan ja. wat ik het vieze van Joris Voorhoeven vond. En dat is nu geheel zijn eigen keuze. Anders was hij misschien, à la Els Elsborst ook ergens geëindigd. Ze vragen op een gegeven moment in die documentaire aan Voorhoeve: Heeft u ook niet, nadat het gebeurd was, informatie tot u gekregen die uh, u vertelde dat, dat het een. Uh, daar kon hij niks over zeggen? Dat er voorkennis was, voorkennis was. Nee, daar kon hij wel wat over zeggen nu. Ja. Want dat had hij inderdaad gehad. Hij kon alleen niet het land noemen waarvan. Maar het was dus of Engeland of, of, of, of Amerika. Overal sijpelt door in die hele documentaire dat het allemaal over de Verenigde Staten gaat. Maar ze noemen geen, hij mag officieel geen namen noemen. Maar die had inderdaad informatie aan hem gegeven. Een maanden later had hij al ergens ook, ook van een van de Duitsers. Die, is ook in die, documentaire. die had die informatie al ook doorgegeven. Dus gespeeld van, ze waren op de hoogte. Want Amerika had een spion bij Mladic. Ja. Ze wisten het donders goed. Sterker nog, ze hebben nog tegen Mladic, wat ze hier ook zeiden, gezegd van, joh. We doen niks. Wij doen niks meer. Met ja. andere woorden, loop, door, loop lekker door. Dan gaan we. Ja, schofte. Dus Joris Vroeger wist niet op het moment dat het gebeurde dat de voorkennis was. Maar Joris Vroeger wist deze informatie wel drie of vier maanden later. waarschijnlijk na is Joris Vroeger ook duidelijk gemaakt als hij het zou vertellen. Ja. Dat hij toen het. Maar ik vind zo toevallig dat het nou net die dingen uitkomen. Joris Vroeger is een boek ook uitkomen. Ja, dat had dat wat mij betreft. Of zou het met die datum te maken hebben dat Vroeger heeft gewacht met dat boek? Totdat die datum van die informatie vrij kwam, dat hij daar nou over kan schrijven. Dat zou misschien het enige zijn waarom nog kan herinneren. Hij is hij wel snel met zijn boek, want deze informatie komt deze week vrij. Ja, maar als hij hem toen van tevoren heeft geweten dat die informatie deze maand vrij zou komen? Hij wist het al. Want hij ja. heeft die kennis al gekregen. Ik vind zo. het een beetje een dubbel iets. Ik zag ja. wel zijn oprechte emoties en zo, maar toen dacht ik tegelijkertijd, maar jij wel, twintig uh, jaar lang heb jij geweten wat wij nu ook la laatst stilletjes aan beginnen te weten. Ja. Ik denk Ja. Ja, ja daar had ik anders gedaan, Zet maar de ik de ben geen jongens voor. Die jongens zijn eigenlijk een aantal keer in aan de steek gelaten, joh. op het moment zelf en alle jaren daarna. Ja? Ja. Ja? En er zijn er heel veel er zijn er knettergek van worden, hè? Ja, er zit nog een stukje clip in. Ik zit het verder draaien ja. Dus in juli 1995 niets waard. Wat er had moeten gebeuren was van tevoren een duidelijke waarschuwing aan de Serviërs geven, aan de Bosnische Serviërs, als jullie de enclaves innemen... Uh, dan uh, volgen er buitengewoon nare klappen door NAVO-luchtmacht tegen jullie relevante militaire doelen. So in retrospect, would you agree that suspending the airstrikes was a mistake? Uh, you know, I mean, to the extent that's what they they, uh, they took from that, uh, uh, you know, it. it uh, ja, uh. yeah, obviously wasn't, wasn't wasn't a productive thing to do. deze stotterende kerel die je hier hoort zit uitgebreid in de documentaire, We hebben ze echt goed gedaan VPO. Yeah. dit was de, je had verschillende er was voor het eerst dat verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten die werkten onder Clinton samen in in, in ja. Yeah. dat was hij noemt de CIA, de Joint Chief of Staff. ja. Yeah. de NSA en volgens mij nog eentje. en dan drie of vier. Van die organisaties werkte samen. En hij, die gast die je hier net hoorde stotteren... Was het hoofd van die hele operatie. Hij was het hoofd in ja. Dus uh, ging daarover En die stelden ze echt goede vragen. Want ze hebben al die informatie... Ze hebben de, de, de hebben ze hè? die gozer van VPL. Ja. Dus hij zit daar één op één met die gast ergens in Amerika... aan een bureautje. En die, die staat duidelijk, heeft hij er al geen zin in. En hij stelt hem wat vragen. En je komt op de waarheid. En hij wordt vies en vuil, jongen. En hij wordt echt... Hij is echt... Ze raken hem zo. Op een gegeven moment zegt hij, op. Zegt hij, zegt hij ook: van, uh, Put dat ding af, put dat ding af. En wat doet die gast van VWO heel slim? Naar nou, beneden. Ja. gaat hem uit aan, we horen alles nog. Als het ja. beeld van de vloerbreking. En dan mooi hem lelijke dingen zeggen en zo. Wat dan? Dat weet ik niet precies, je moet het echt zien. Ja. En ook als het interview afgelopen is. Nou, hij wilde al eerder vanaf, hij zei een paar keer al van. Uh, 30, minuten... minutes, het is niet relevant en heel koeltjes cool, zeg maar over. Ja. En op een gegeven moment hij: ...that's is het, oké, okay, thank you! En hij. Steve Ja, ja Steve en, en dan hebben ze nog het laatste shot. Is ook echt zo dat je hem zo door die gangen weg <laughs> <laughs> ziet. Uh, nee, die was, dat is een duidelijk bewijs. dat het echt is. Ja, ja. dit is zo so fucking smerig. Dit is uh, uh, Ja, dit is zo 100% zeker. Dat de Verenigde Staten hier met voorbedachte kennis en voorbedachte raden dit hebben laten gebeuren. Dat zijn dan onze bondgenoten die nou constant nog steeds on ons willen betrekken in hun uh, smerige zaakjes. Ja, maar nou wel eerlijk. Nu al, natuurlijk. Eh, ja. Ja, dat is toen. Nee, doen. Doen, doen dat, nee, dat zouden we nooit doen. Hè. Net als uh, fuck the eeuw, bijvoorbeeld. Noodleman. Ja. Ze doen nog steeds zelden. Ze stoppen, schoppen ergens tennis, je gaat je ermee bemoeien... ...en ondertussen zeggen ze... ...ja you know, fuck the hell. Ja, maar dat, is, dat weet je toch? Natuurlijk. Dat heeft Obama laatst ook nog tegen Willy gezegd. Ja. ja. De documenten leveren geen hard bewijs... ...dat de bondgenoten van Nederland... ...de genocide in Srebrenica voorzagen... Bert Bakker, oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, noemt het bizar dat Nederland van niets wist. Natuurlijk had Nederland dat moeten weten. Het is echt onbestaanbaar dat dat niet gedeeld is. Zijn we dan opgelicht door de Amerikanen, de Fransen en de Engelsen? Genaar. Nou, ons hadden wel in de kou laten staan. Backstab. En, uh, ze hebben natuurlijk toen mede toe bijgedragen dat het zo'n enorm drama is geworden. Laten we niet vergeten, de moorden zijn natuurlijk niet door de Amerikanen en ook niet door de Nederlanders gepleegd. Dat zijn de Bosnische Serviërs geweest. Uh, kunnen aflopen. Ja. Als ik zo goed is Dat is dat Die Mladic over psycho's gesproken. Ja, ik heb het uh, Die kolonel vertelt dat volgens mij. Op een gegeven moment was het zo dat ze, uh, eerst zijn ze vreedzaam, Dus quote zijn ze binnengekomen. Ja. Daar hebben ze weet ik veel, hoeveel uh, Nederlandse, uh, Duits wetten ze nog uh, gegijzeld. Ja. Maar ze waren heel vriendelijk, hè? Ja. camera's gingen aan want voor de wereld. En wat deed Mladic? Die had een hele, hele doos met lollies. En die alle kindertjes van Sabinitia, die kregen een lolly. En dat is voor de camera gedaan. Ja. Dat is prachtig, die Mladic. Zo'n lieve man. Jij vertelt die kolonel. De camera ging uit. En Mladic uh, bevolen zijn manschappen om al die lollies met, meteen weer af te pakken van die kinderen. Uit de handen te rosten en terug in die doos. Dat was Mladies. Ja. En daarna heeft hij alle papa's heeft hij bij elkaar gezet. Afgevoerd en uh, vermoord. Uh, ja, die werden in de bergen vluchtig zijn. Die werden, uh, ja, ja, je kent de verhalen. Walgelijk. geluk. En dan gaan we over die Karmans. Ze staan op een gegeven moment in beeld. Dan staat hij wat te drinken met Mladis. Ja, die beelden zijn er ook in te zien. En daar heeft Karmans stront over zich heen. Maar Karmans Mladis was een oorlogsgeneraal. Die mocht alles wat hij wou. Die kon iedereen kapot schieten die hij wou. Die had een volledig mandaat. Karmans zat met een heel klein legertje. Met geen wapens. En handen gebonden aan mandaten van de VN. Waardoor hij niks mocht. Stond hij daar? Dan kun je zeggen, oh het was een laf Hij kon niet anders een laf Dat was hij zelf afgeknald. Het was, kom op jongens, het was ja. niet dat er twee grote leger aanvoers nee. over elkaar stonden. Nee. Een overste van het Nederlandse leger ja. die met zijn handen gebonden is ja. en een oorlogsgeneraal. Ja. die met een, met een paar duizend goed getrainde manschappen zwaar tot de tand bewapend. Ja, Ge en compleet plunderend daar, vecht getraind. feite kil. kill. Ja. Die Nederlandse soldaten hadden nooit gevochten echt. Ja. Dat was een, een leger wat, wat zich bewezen had. Ja, dat liet ze ook horen. Dat, uh, ze had, stond ook ergens in die documenten, oh. de informatie die er wel in stond. Was dat Amerika wel van tevoren wist, want die hadden met Mladi zelf gesproken. Dat had toen hadden ze hadden gezegd: van joh, als jij die uh, enclaves pakt, dan ga je niet gedragen uh, je wel een beetje. Maar ja. Mladi zegt: nee, wat dat had ervoor gezegd, ze gaan er allemaal aan. Want je hebt gezegd: ze gaan er allemaal aan. En dat ik zeg: ah, allemaal eraan, allemaal eraan. Nee. Ik denk dat ik de kinderen nog wel laat gaan. En toen hebben ze gezegd: Hoi, prima jongen, pak het. Ga door. Zo. Je een meteen het onweer hier buiten. Ja, we is het vandaag? de waarheid? God weet dat. Nou, kijk allemaal die documentaire. En dan... Uh, ja, dat zijn gewoon de harde waarheden die je soms even eventjes... Kijk, het is ook van voor mijn tijd een beetje. Hè? Dat was 95, dat was 16. Ik was er zwaar aan puberen. Ik heb dat helemaal niet meegekregen. Al die shit. Ja, ik heb het wel een beetje gevolgd. Nee, maar ik had echt heel veel aan die documentaire. Want ik wist echt bijna vrijwel niks. En ik ben, ik ben nu een hele genoeg te weten gekomen. erover. Ja, ik wist wel van tevoren, dat, ik heb wel vaker gehoord dat Clinton er echt diep in zat. Dat hij iets geflikt heeft om daar, uh, ja, die fight and te doen. Clinton? Ja. ja dat was dus die vrolijke, vriendelijke saxofoon-president. Uh, die ja. Die vrolijke gast. Even kijken, wat hebben we allemaal nog? Hebben we hebben nog tech nieuws, EU nieuws, EU nieuws. EU, EU is goed. EU, Ja. EU-nieuws. Hey, en wat voor EU-nieuws? Ik had het eigenlijk net met het moeten draaien. Dat is niet echt... Uh... Ach joh, ik kon het schelen. Hè? De hitte, weet je dat? Ja. Hey, maar jij voelt het ook. Jij zit hier ook al de hele week te bibberen en, en, en, en, en angstvallig de beurs in de gaten houden. Angstvallig te kijken, want Alleen maar met een bankrekening met gaat de Gaat het vallen? Gaan we eraan? Ja. De beurs en bankrekening. Ja. En een eentje. Nou, gelukkig heeft je koningin heeft tot je gesproken... Mijn koningin. Blijkbaar. Blijkbaar is zij ook de koningin van de. Maxima. Nee, ja, dat was het maar zo. Dat is mijn koningin. Ja, dat dacht ik ook. Maar schijnbaar hebben we iets gemist. Want in de tussentijd is er nu in één keer Elizabeth. Heeft nu de het Europese volk toegesproken. Nou, dat kan dat hebben Juliana ook een keer gedaan. Het hele Europese volk? Ja, de hele wereld. Maar even, ja. Nou, dat vind ik wel. Dat vind ik tof. Ja. Nou, nee, dat was niet zo tof. Onzamenhangende imbecile, happy boodschappen. Dat sloog ook nergens. Dat was wel een hele een lichte liefde. Ah. Dat moet je niet hebben, hè? Nee, dat niet. Nee, dat, nee. dat was de overtreffende trap. Nou, dat doen we Elisabeth. Ze was naar Duitsland gegaan. Met Cameron samen. Ja. Merkeltje was erbij. Weet ik het allemaal. Jonkertje. Dus alle, alle, alle reptiles waren erbij. Dat mocht zijn, een, een... familiebijeenkomst. Ja, soort, ja. Familiereunie. Ja. <laughs> Dining with some of the most powerful politicians of the European Union. Queen Elizabeth II was the guest at a state banquet at the official residence of Germany's president, Joachim Gauck, as part of a four-day visit. In his speech, the president said a constructive dialogue about the reforms, which some UK politicians are aiming for, is essential, and added Germany will support the dialogue. It was made in the presence of Prime Minister David Cameron, who was leading the campaign for EU reform, and German Chancellor Angela Merkel. The Queen, who als UK head of state, stays politically neutral, stressed the need for unity. In our lives, Mr. President, we have seen the worst, but also the best of our best? continent. The, the worst? Best? We have seen the worst. Nee, dat kan ik oh, me voorstellen. The worst. Engeland hebben we de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, meer bedingen. Dat is de worst. Ja. Maar wat heeft, wat heeft deze eeuw dan als de best van het Engelse koninkrijk? Indië, wat ze daar uh, bloedig proberen neer te knallen, uh, alle kolonies ze daar uh, uh, uh, neervochten? EU, denk ik. Nee, EU. We, we vechten niet meer met elkaar, we vechten niet meer met elkaar. Oh ja. Die, die, dat die, ik denk ik. dat die is pracht, de best. Die prachtige vrede Ik kan niks beters opnoemen voor uit prachtige hun... prachtige vrede van 50 veel, ja. Uit hun uh, lizard mind gedacht. We vechten nou met andere landen, niet meer met elkaar. We vechten nou samen, Tegen, ja. de boeman. Het <laughs> is, is niet meer zoals vroeger was het altijd, in de middeleeuwen was het... Engeland tegen Frankrijk, Frankrijk tegen Engeland Engeland, tegen Engeland, Engeland tegen Frankrijk, Frankrijk tegen Engeland. En daarna was het altijd... altijd Zitten er altijd bij, hè, die Fransen. Was Frankrijk-Duitsland, Duitsland-Frankrijk, Frankrijk-Duitsland, Duitsland-Frankrijk. Duitsland, dus nu... Nou en nu we samen met de Duitsers en de Fransen tegen dat kwaad. Ja. Hoppakee. Bam. En again. Oké. Okay. We gaan even verder luisteren naar onze koningin. Welkom, Piel. Welkom. Noemen we zijn naam weer? Ja, ja dat is, is een bijnaam. is We gaan hem naar nou morgen doen. Dan mag een weg. Ja, ja, okay. Okay. ja. Speciaal voor jou, Piel. De, je koningin spreekt dat je. We have witnessed how quickly things can change for the better. Ah oh, ja. But we know that we must work no. hard to maintain the benefits of the post-war world. We know that division in Europe is we dangerous know. and that we must guard against it in the West as well as in the East of our continent. After the speech, <laughs> Buckingham Palace stressed the Queen's comments were not about Mr Cameron's European Union aims. This is not about the EU. The Queen is a political. She would never make a political oh, never, point. Never. CDNA. Never. She would never <onym> do she that. Would. She would know. She would. She know not to do that. Lovely. Even in the west of her continent, but also in the east. Also in the east. Yeah. Wat doen ze in het westen <Yeah>. van haar continent dan? Niks, want er is geen olie op hem. Ik denk. En dat is in het oosten. Zo zijn de Syrische boosvluchtelingen die het kanaaltunnel yeah. doorheen willen. Ja. Ik denk dat het daar daaddoel Ik kan het niet anders bedenken. Maar ik ben wel weer gerustgesteld na die toespraak. Ik, ik voel me helemaal ja, helemaal de Helemaal Ik, ik, ik me veilig. Hem, uh, veilig. Ja. Ik heb er veel. Ja, ik heb er wel mee. Ja, echt waar? Eén En dan gaan we naar iets. Niet met mannen. Nee, dan gaan we naar iets luchtigs. Wat Fanta hier? Hm? je. Fanta? Doe maar een lekker Fanta. Er is geen reclame over is hoor, Fanta. Fanta, nee niet zodat wij geld krijgen om vaak Fanta te noemen van de plaats. Maar ah, we zouden ja. net zo goed Coca Cola's, even op. Ja. Wat zit er nog meer bij Coca Cola? Ik eh uh, uh, Fanta, Fanta. Uh, hashtag Fanta play. <laughs> Fanta, geen orangine. Fanta, lekker van het dat is wel een beetje lauw. Oké, we gaan al iets. Nee, gaan Isisje pakken, meepakken. Maar ja, meer dan Isis. Want ik heb nog wel wat dingen... We hebben niet zoveel clips, maar we hebben wel iets dingen te vertellen. Ik wil echt rommel hier buiten. Goudig, gek? Oké, okay, ik dacht dat ze alleen Annen pakken. De weergoden. En nu komt ze hier. Een klein stukje. Dat is ook wat... Wel... Dat je controleren. Wat is vandaag? 3 juli, hè? Uh, nee, 2. 2 juli. 2 juli. Dan is het uh, zaterdag... De 4th of July. In the United States of wow. Gitmo Nation. Wow. En dat is die dag. Elk jaar weer. Ja. Elk jaar weer. Independence Day. Ja, is elk, dat is het elk jaar. Maar elk jaar, de laatste jaren, is het elk jaar weer. Hetzelfde riedeltje. Er gebeurt iets. Als er één moment is als ze Amerika ja. gaan raken. Wat is het met z'n allen bij elkaar? Dan is het de 4th of July. Ja. dan pakken ze Amerika. Maar dan, hebben, dan vergeten ze dat ze veel smid hebben hè? in z'n ja. straaljagen. Dan moeten mensen niet bang zijn. Dat was ook toen. Independence Day. Als je nog steeds Will Smith hebt en je broers Willis, die toen die kometen uit de lucht schoot, het uh, Armageddon, vond ik knap. Of ja, in over... dapper. Of het zichzelf. Of het ja, zichzelf of voor de mensheid. En zijn schoonzoon stuurt die terug. Ik ben ik er ben nog steeds daarvoor dankbaar dat hij zich dat gedaan heeft. Ja, toch? Ja, dat, dat, dat zie je hem. Dat maakt hem groot. Dat maakt het ook enigszins goed dat hij heel Los Angeles, heel New York en weet ik wat we allemaal meer helemaal kapot geschoten heeft. Ja... Maar soms om een grotere doelen te bereiken, dan weet broers, moet je soms een beetje investeren. True, is true. Dit clipje is een beetje ook een, een soort bruggetje naar de aanslagen van afgelopen vrijdag. Want ISIS was druk bezig afgelopen vrijdag. Ja. Drie stuks. Dus, en daarom hebben ze nu ook dat het voordat jullie eigenlijk gaat helemaal mis, hè? want er zijn er drie geweest. Nou luister zelf, dit is CNN. Deadly ISIS-inspired attack on Westerners to date, as it happened. Gunfire ringing out at a Tunisian resort Friday, leaving at least 38 foreign tourists dead. Most of them British. Moeten we daar eens nog even over hebben? Is het er zitten meerdere dingen. Ja, daar hadden we wel een mogelijkheid tot een live rapport. en hebben we laten lopen. Ja. ja. We hadden een live rapport. Ja, ja, we hadden een rapport op de plaats. Ja, Doren zat er. Een vriendin Doren. Ja. Met een vriendin. Die zaten op... Uh, Zelfde stadje op een kilometer afstand van dit hotel. Ja. Die hebben de apocalypse kunnen oefenen in het kleine, echt zo. Ja. Die kwamen. Zij waren dan totaal niet bang. Maar de rest van de hotelgasten terwijl daar niks gebeurd was. Nederlanders vooral. Die stonden met z'n allen stonden ze in, de, in de. in de. hoe heet? In de, in, de, in de hal. Ja. Beneden. Zeg helemaal klam kapot, te weten. <laughs> en elkaar alleen maar, alleen maar gek te praten. Wat is gewoon bij ons. Ze Helemaal. Totale hysterische paniek. Want die hebben alleen maar acht uur journaal gekeken ja. altijd. En die zijn een totale hysterie. Denk dat... Wat ik meteen dacht. Toen het gebeurde, ik schrok even. Denk, oh, daar zit zij ook in die, in die plaats. Kreeg van, hey, er gewoon van, hé, niks aan de hand. Ja. En toen dacht ik meteen. Ja, dan zit je op dit moment, nu, op dit moment. As we speak. Zit je in de meest veilige situatie die je maar kan gebeuren. Oh ja, er gebeurt niks meer. Want het hele leger van Tunesië. Uh, Helikopters boven je, overal. Zolang je niet je dat je een wapen heb, ja, maar dat had je niet moeten doen. Nee, <laughs> dat was, daar. Nee, ja. had Mitch... nee, was hij ook dood. Dat was hij sneller, ja, sneller die... snelle, snelle dood. Ja, dat was hij... Om... Ja, maar, dan, dan, dan, dan, maar de totale hysterie heeft ze daar meegemaakt. van Nederlanders die helemaal iedereen, alles en iedereen, hotelmanagers, alles stonden uit de en Tunesische volk. En totale hysterie. En niet dan kon het tot... mens mooi en een volk naar boven. Ja, ja dat zei ze ook. Ze zeiden, gauw, wat komt dan het nare van een mens? Ja. Uh, naar boven, dat echt. Uh, die wou allemaal zo, zo vlug mogelijk allemaal natuurlijk weg. Eén uh, grote kleur, sorry. Ik ben met jou eens, met die dingen, je kent nergens op een moment veiliger, zit ik heel. Er ja. gaat niet in, binnen een kilometer nog een keer. Wat is de kans nou dat ISIS besluit tot uh, uh, een aanval? Een verrassingsaanval. aanval. En die hebben ze uitgevoerd. Hoe groot is de kans dat ze dan nog een hooientje doen? Terwijl het hele Tunesië leger ja. daar op het strand staat. Die is weg. En geen uh, nul. Ja. Nul. Totaal nul. Absoluut. Maar dan heeft die angst heeft al zo bezit genomen van die minds. Dan weet je alvast, die mensen. Dus de, de, preparatie, daar zijn ze voor geprepareerd al jarenlang. Ja, maar die mensen die zo hysterisch zijn, die hebben nu de, de grote. Ik kan niet het woord vinden, de, de grote test. De laatste test. De laatste ja. grote test voordat de apocalyps echt een keer uitbreekt en de pleuren zou uit. Generale repetitie. Generale repetitie. Ja, nou, die hebben ze aardig. Uh, die hebben wel iets van geleerd. Nou, die hebben er niks van geleerd. En het blijkt dat het RMS al die jaren goed zijn werk heeft gedaan. Prima, prima zijn werk gedaan. Want er komt een paniek en mensen naar boven. Je merkt het de hele week. Ook met die met die en achter de duinen. Ja. Prima het werk gedaan. Je hebt het prima allemaal zo gebracht. Dat het prima allemaal zo loopt. En mensen precies reageren zoals jij ze gemind patrold hebt al die jaren. Pluim. Dat vind ik echt. Chapeau. Ja, respect waar respect verdiend is. Mensen zijn hem zo bang al als het maar zijn kan. Ja, absoluut. Wat ik nog wel meteen uh, over die aanslag in Tunesië, dat ben ik dan. Ik ga het meteen ook even analyseren. 38 doden. Ja? Ik zit altijd te denken van ISIS claimen. En dan ga je denken, waarom? Waarom, waarom dat strandje met dat hotel, dat strandje voor dat hotel, waarom kom je er precies daar? Alveel grote dingen. En ja, nee, maar waarom die plek en waarom? Dan, en dan hoor je... Dat er van de 38 slachtoffers zijn de 30 Britten. Engels. Ja, Engels. Dan vertrek je door naar de situatie in Syrië... waar we maar al te graag uh, uh, de hele teringboel willen kapot schieten. En dan weet je dat Groot-Brittannië... die doet wel, net zoals Nederland altijd, de inlichtingen in Syrië. Maar niet. Maar ze bombarderen niet mee. Want dat kregen ze niet door het, uh, het uh, lager zijn. De... Dus nu... Kijk, in Nederland was het naam nou dag afgelopen, we hebben Het we het grootste gebruik van oh, Tunesië. En er zitten misschien wel en er kwamen weer rapporten. Er is nog niks bekend van Nederlandse slachtoffers. We hebben nog niks gehoord. Niet, niet zo van gelukkig. We hebben nog niks gehoord van Nederlandse slachtoffers. Nee, nee er zijn nog geen Nederlandse slachtoffers. We hebben ook die en die reis. Ja, D &D -reis die en die reis Ze zoeken nog die zoeken hard. Ze zoeken nog hard. Ze zoeken nog hard. En toen een dag later hoorde je op een gegeven moment: nee, geen Nederlandse slachtoffers. En er is geen aandacht meer voor. Maar in Engeland zal het vast een zeker hele, de grootste, de hele week erover hele gaan. Ja, en, die, en die gaan Die zijn klaar. Ik heb niet, Ik heb het niet gevolgd in Engeland, maar dat is logisch. Ja. Je zit weer dus gewoon. Dus ben ik op bij ons ook, hè? Bliksem hier als een gek. Zit het toch uit, hè? Hm? Bliksem ligt aan een gekkie. Ja, want het, het gaat elke keer om ons heen. Die eerste ja. bui ook al. Erin... Ik viel wel een hagel op mijn voeten straks. Ja? ja. Ik stond gewoon buiten, er was helemaal niks aan de hand. Uh, uit het niks was echt heel vlak bij een bliksem in los Ook ja, echt, echt. echt. Ik, ik hoorde al op, op het dak ik iets van klink klim. Ik dacht, wat is dat? En ik stond daar zo. En ik op op mijn voet, op mijn vreef. Dat is hier? Zo man, ik ben kapot. nee Maar toen dacht ik, wat de fuck is dat? Zit er iemand iets te gooien naar mij of zo? En toen hoorde ik, tuk-tuk- tuk. Nou, tuk, tuk. Ah, spannend verhaal. Ja. En wij hopen dat we het over... We bij die vorige grote bij viel de stroom uit. <laughs> ja, ik hoop dat we er nog een uurtje voor houden. Ja, ja. Dus we moeten snel door. We hebben Tunesië behandeld, hè? Ja. Dus dat was geen HOAX-aanslag zoals mensen vast en zeker op het internet beweren, maar dat was echt. Heb ik ook de betrouwbare bron. Ja. Ik was zo'n En ik was in haar bloed. Ik probeer haar weg te houden. Het was never Ik heb dat nooit All this from what is proving to be a lethal weapon for the terror group, the lone wolf attacker. Ooh. In this case a radicalized Tunisian university student seen here running away from the resort after the attack and moments later shot dead by police after he stopped to pray. And now with the July 4th holiday approaching here. After he uh sh he's <laughs> Ja? Hier wordt die, uh, later werd hij neergeschoten door de politie. After he stopped, stopped to pray. Of hoorde je dat niet? Nee. Ik heb het een paar keer terug. Hij rent weg Zou hij Zal ik het nog eens een keer terug? kijken wat jij hoort? Want ik, dat is heel onduidelijk. Hij rent weg. En dan stopt hij ergens voor en dan schiet ze hem dood. Moms later, shot dead by police. After he stopped to pray. En nu met de July. Pray toch? Nee, pray nog iets. Dat is alleen pran prayers. Oké, één keer. Hij stond wel uh, ja, om ontstond gaan aan bidden. Stop to pray. And now, with the July 4th holiday approaching here in the U.S., maar in iwan niet slim omdat stop als je het wel stop als je het maar als je gaat dan ga je blijven gaan. We gaan zo ontploffen hier. U.S. law enforcement is a senior counter-terror official tells CNN definitely on a heightened state of alert based on ISIS's call to conduct attacks on the West. There is a great deal of chatter, a high uh, volume, if you will. We're being on, on the cautious side here to warn the public to remain vigilant. ISIS-inspired recruits are answering the group's call to attack anywhere, anyhow during the Muslim holy month of Ramadan. Spokesman and senior leader Abu Muhammad al-Adnani promising ten times the rewards in heaven. <laughs> in a single day Friday, a gunman stormed the beach. Ali, Ali, Ali, Hassan, Bel Gali, Bel Bidi, uh, uh, uh, zoveel mogelijk namen geven. Die heeft beloofd dat hij tijdens de Ramadan een aanslagplek krijg je 10 keer zoveel maagden. Als je normaal, dat zegt hij niet normaal, maar hij zegt 10 keer de, de, de beloning die, normaal, die je normaal krijgt. De normaal krijg je hoeveel maagden? Ja, een hoop. 70. Ja, een hoop. Ik heb maar moeite mee. Ja, een schrale lul krijgen. Oh, zegt dat gaat op? Ja. Ik reageerde ook niet. Ik schrok. <laughs> Dat dus met, met, met ja, is toch de waarheid? Ja. Dat ja, is ook niet goed voor je. Je, je gaat toch een beetje voorkeuren krijgen. Nee, nee, nee maar nee. Mitch overleefde vijf agenten op zich al niet. <laughs> Laat staan als je al 233 maagden nee, op je, je hebt zitten. Je krijgt toch favorietjes, nee. Ja, als ze allemaal op je gaan zitten. Ze, ze, ze gaan ook vechten. 233, hè? Nee, meer. Normaal kregen ze tien keer zoveel. Normaal kregen ze echt een hoop. 14 maagden, 40... Een paar hond honderden maagden. Ja, dan heb je honderden maagden. Ja, ik moet het niet. Nou, die gaan op een gegeven moment, hebben ze ook goesting, hè? Een beetje ja. goesting en dan gaan ze vechten. Ja, misschien gaan we ook onderling met elkaar hè, de goesting eh, oppassen. Oh, dat is ook gaaf, hè? Dat is gaaf. Maak er een film van. Oh, man. Jongens. We hebben nog steeds geen mooie mannen, hè? Voor de vrouw. Nee, zou ze gaan één opzoeken? Ja, Ali Bakker, weet hij. Belga Bel Bel Bel uh, Bel Baghdadi. Hot man Mokta, Mokta. Hottest Man Alive. Mokta, Bel Mokta. Hottest Man Alive. Oké, de Hottest Man Alive te noemen. Dat is mooi hoor. Er zit Google is dus binnenkort jouw is uh, te doen. De Hottest Man Alive. Ja, nee. Dan kijk je helemaal gay porn. Uh, Advertenties. Even kijken. Sexy Man Alive is... Yes. Ben je wat heerst al Ja. Echt? Nee. Nee, Met Chris. Wie, wie, Chris. Vind, wie vind jij dan de sexy man van de wereld? De meest sexy man ter wereld. De meest sexy man ter wereld? Mm. Ja, ik ken niet zo heel veel, ik heb me nog eens heel erg verdeerd. Ja, nee, maar effe, effe gewoon even dat uh, vooroordeel, die rol van de, oh, de stoere hetero weg. Maar eventjes gewoon eerlijk. Vin Diesel. Vind Diesel. Die Kaal. Ja. Jij ja, ook meer van Ruig, hè? Ja, een grote, grote stoere heel. Ja, of van Ruig. Wie heb jij dan? Oh, Arnold like Ruig. Like rough. <laughs> Ja. Van staat? Ik denk, ik denk, nee, niet van. Ik denk, ik denk wel een soort kerseegens of zo. Ja, dat vind ik Je hebt ook een baadje. Ga is het een fact? Huh? Vind ik een fact. Ja, of anders, eh. Uh, ja. Colin Farrell. dat vind het wel een lekker ding. Ja, ik merk, je houdt meer een beetje van de vrouwelijke. Zijn dat ook vrouwelijke? Colin ja, Farrell is ook een bier. Ja, iets minder als een keer, zeker. zeker. We gaan alleen met Finn. Ja, Finn is echt een man-man. Finn is de broer van, van, van, van deze tijd. Maar ja, Bruce Willis was vroeger ook wel... Uh, ah, als ik, ook als om, ik in jouw league zou ik ook met Jason Statham gaan. Ja. Nee, maar Finn is geen knappe man. Jason Statham. Ja, we hebben een uitstraling. Nee, maar zou je er ook mee kunnen doen? Nee, zeker niet. <laughs> <laughs> ik vind het een beetje weg aan dit. Ja, We hebben hem al gehad. Mellef en Abelbakker, een lekker ding. Ah, goed, je je het is het ja, goed. Dit is de Je ziet hem niet vaak. Dus dat maakt misschien dat hij dat mysterieus dat is, een mysterieus man. Dat is voor vrouwen waarschijnlijk aan het And, Andries Knevel. Ja, die, die vriend van hem. Uh... Ja, die van de Thijsje, van de Tijdens het gebed. Van de <laughs> ik ben ontoepasselijk hiervan. Ik, ik ga verder met het nieuws. Zorg in Tunisia. A suicide bomber attacked een mosque in Kuwait, killing 27 worshippers. En and een andere assailant beheaded een man in southern France en attempted to blow up a US-owned factory. ISIS. Vond ik zo'n vaak verhaal je dat gehoord in Frankrijk? In Frankrijk hebben ze, vlak bij Lyon, hebben ze een of andere lone wolf, uh, ISIS lone wolf. Ja. Yeah. Die heeft uh, op het bedrijf waar hij werkt, heeft hij zijn baas onthoofd. Ja, Doe en hij, heeft meegenomen. De, de, de, de, de hoofd aan een hek gehangen of zo En heeft hij in het Arabisch tekst opgeschreven. Is het verhaal? Ja. Is het verhaal? Ja, dat is... uh, geen foto's van zin, maar het verhaal? Zelf, maar vraag me hij zelf is dikker, maar. Wat heeft hij? Zou hij zelf selfie stick gebruikt hebben? Ik hoop het, dat zou mooi zijn. Nou dat vond ik, er waren drie, eentje in Kuwait, nou, dat was een duidelijke in de lijn der verwachting, hebben ze in Kuwait een Shiitische uh, moskee hebben ze kapot geschoten, dertig mensen of zo dood. Nou, dat ja. werd in de lijn der verwachting om Shiit en Sunni nog meer elkaar uit te laten, kapot laten schieten. Ja. Prima gedaan. Ja, je moet er toch vanaf. Ja, nee, nee, je moet het ergens beginnen. Ook die derde wereldoorlog liever vandaag dan morgen, kom op. Ja, en Maar in Frankrijk vond ik het rare Ik heb het ook niet in verdiept of zo hoor, maar ik vond het raar. Ze zijn ook uh, uh, in Egypte, sinds ze binnengevallen, ISIS. Oh, was dat dan ook ISIS? Ja, dat was de ja, dat Egyptische dag van ISIS is er al genoeg. Maar, zeggen ze wel, het is wel de Egyptische dag van ISIS, maar aan de andere kant vocht hij ook onder Mubarak, vochten ze daar al diezelfde gasten. <laughs> dus die vechten daar al een jaar of 30, 40. Maar nou, inmiddels zijn ze daar Egyptische tak van ISIS voor. Ja, in de Sinai. In de Sinai dingen, waar zijn toch? Ja, dus de Sinai, zijn? -e 50 uh, Egyptische soldaten. Ja. ja. Je kijkt er eens meer van op, hè, zulke berichten. Nee. Net ook zat ik nu.nl, het belangrijkste is Het Ja, niet goed. Die hebben mensen gehoord. Absoluut. Ja, nee. Dit was ook gewoon een granapenschieting. We zitten hier met angst, voor eigen dit kan, kan wel een soort opmaat zijn, dat dus, nee, eerst donder en dan kunnen ze beginnen met granaten op dag schieten. Dan hoort niemand iedereen in de donder te staan. Ja, dat kunnen onze laatste momenten zijn hè, uh, uh, hier zo. Ik ga snel verder met het nieuws. Ja. It's able and willing to, inspire people to conduct armed assault style attacks, Fear of such attacks on the July 7 weekend, prompting the FBI to issue a bulletin urging both law enforcement and the public to be vigilant. Stay vigilant, jo. Stay vigilant, crap. Stay vigilant jo. Oh, hij heeft een hart verzak. Ja, hij is kapot hoor. Ik wil midden recht Kijk uit, ik heb nog controle. Kijk. Oh, so. Ja, ja dus ik kijk er omhoog van wat dat is... Je kan het toch tellen Als je eerst hebt. Een... Drie seconden. Uh, Iedere seconde is 30 meter. Dit was binnen de drie seconden, hè? Ja, dat was twee, twee en seconden. Dit, dit is dit. gewoon in Wageningen al. Die Kleine internet, kilometer, dus bij de, bij de Rijn zit die. Ze komen de Rijn niet over. We hebben nog geen zonsloot, we hebben nog geen extreme oh, we de, nog de, geen de, extreme de, weather. De, de, de donderklap worden wel gewaardeerd op de chat. Ja, dat vinden ze mooi, hè? Dat is zo'n we, we hebben iemand die heet Burger. En die zegt gewoon, ah, wordt we En Erik is er ook helemaal gek op. Shoe. Nou, nou ja. Lekker, ja, goed waren. gedaan. Dat is een nieuwe soundboard. Ja. Lekker. Op genote. Komt weer. Oh, er komt een desk. Oh! Heb je hem. Even geen clipje hè? Dat is niet te verzamelen. Ja. Moeten we pauzeren, anders heeft de uitzending of zo? Ja, doe maar. Even. Ja, mensen, we gaan even pauzeren. Voor het Tot niet er, echt klappen van beide. Want uh, we klappen hier eruit letterlijk uit. Het is dus pauze, toch? Ja. Oh, oké, okay. het onweer is nog steeds uh, gaande. Right. Ja, dan kunnen we kunnen hier wachten, wij wachten niet. Riders on the storm. We hebben er 2,5 uur uit geweest. Tweeënhalf uur gewacht hè, nog steeds. 2,5 uur pauze Ah, doodsangst uitgestaan ook. Alle gebouwen om ons heen zijn... Ja, de laatste is weggedreven, zagen we. Het is afgebrand. Maar wij zijn er nog. Gelukkig hebben wij nog een noodstroomvoorziening op het moment. Ik fiets maar mijn aggregatie. Ja, dat is de Chinees. de kelder. De op de keer in de geld hebben. Ja, dat zal leuk om te zeggen dat ik dingen doen. Ja, dat is leuk. Hadden, hadden we nog iets te melden? Waar waren we bezig? 4th of, of July. Waar waren IJs en 4th of July? Waar we hadden we uh, ISIS in Egypte? Ah ja. In zie nee. Nou, ISIS is overal. Kom Con ik ja. Als er ergens een aanslag is, dan. Babbel ja. is nogal ISIS. Altijd ISIS. Meteen. Ja. Maar dat is sowieso, zo zet je jezelf op de kaart. Dat is een Russische organisatie. Bloed. Je zoek een beetje bloed, bloed uh, aanslagen uit. En je zegt ja, dan waren wij. Nou, de meeste zijn ze ook, maar of, of, weet je wat, zo'n gozer in Tunesië bijvoorbeeld, en die is gewoon of gemindcontrolled, eh, of en en, gemindcontrolled, opgefokt. weet je wel, ja. helemaal geïndoctrineerd, hij is in Libië in zo'n trainingskamp, helemaal gek gemaakt, ja. weet ik veel wat voor films met wat voor uh, flikkerende beelden allemaal, en die hebben ze helemaal, ga jij in je rubberen bootje en kn knal ze af. Ja. Ja, dus dat heeft wel met ISIS te maken, maar het is precies de agenda. Want nou, nu treffen ze de Britten daar. Het meeste. Ik wat die Britten ook misschien opzeiken. Ja, maar wij zijn wel happig om mee te doen, hè? Want daar kom ik nu op. Ik ga gewoon laten horen. Uh, hoe heet dat hier? Dat heb ik van. Volgens mij van BNN Nieuwsradio of zo. Ja. Want schijnbaar is het niet echt heel belangrijk voor het NOS-genaal. Want die zijn druk. Ja, oh ja, één ding nog vergeten. De Tour de France zaterdag. Tour de France staat. U trekt ja. er dan... Ah ja, en heet, heet. Ik heb het vandaag oh. gehoord. Maar gelukkig hè, heb je vandaag gehoord. Ge jij, jij dacht ook van die renners, hè. Oh, dat, die arme renners. Ja. Oh, dacht jij, ja, die arme renners. Dat ga ik kapot van het? Ja, maar dat hebben ze gelukkig uitgelegd. Die, zo renners zo eraan, die renners zijn eraan gewend. Die ja. renners rijden als trainingskamp in de Sierra Nevada met 40 graden. Dat een eerste. Maar uh, uh, Tom de Molijn heeft vandaag nog gezegd dat uh, voor de proloog. Doet hij geen opbouwrundel, want dat is niet nodig. Hij gaat zich niet in het zweetrap van tevoren. En ze drinken bij de hele ploeg een slushpuppy. Serieus? Ja, om de koortemperatuur laag te houden. Ja, dat is slim. Kijk, kop aan, man. Ik heb van de week voor het eerst sinds mijn zwembadtijd weer op het werk een slushpuppy op. En ik had hem een derde op. En toen kreeg ik een kop aan, jongen. Een brain freeze. Ja. duurt je een paar minuten. Dus die voel je zo in je kaak. In je kaak en in je hoofd. En hij doet een paar wel. minuten en je denkt dat je dood gaat. Horen jullie ons nog? Zuipen je. het wel eens voel, hè, De show. Ik ga het clipje draaien van uh, wat ik bedoel. Ja. Want we zitten nu, we mogen nu, hoe noemen ze het? Netjes een volksmandaat volgen. Een mandaat hebben we gekregen. Ja, nou, ze gaan het uitleggen. Volken, bladibla, volken te graag, mandaat. Volken. Uh, oké. Okay. De strijd tegen ISIS, zoals is maar weer bewezen afgelopen uh, vrijdag, is een strijd die hard is. ...een hardnekkig is en die ook hard gevoerd zal moeten worden, zegt CDA-kamerlid Raymond Knops. We zetten nog steeds eens iets erop uit om het islamitische kalifaat te stichten. En daarbij wordt geen enkel middel geschud. Of het nou verkrachtingen zijn, onthoofdingen, massaslachtingen. Het is een niets ontziende terreurorganisatie die drijft op propaganda. En propaganda waarvan ik ook moet zeggen dat die ook onze middelbare scholieren bereikt. en soms zelfs aantrekkingskracht heeft op die scholieren, zegt D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. De Kamer is het eens over het karakter van de IS. Ja. En de Kamer is het, op de SP na, eens dat Nederland mee moet blijven doen aan de strijd Draai. tegen de IS. Met de trainingen in en bombardementen boven noord irak Dat probleem is langdurig. Het probleem is nog lang niet weg. Maar er is wel degelijk een positie van indamming gaande. Zegt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. CDA Knops wil ook Nederlandse bombardementen boven Syrië. Oh, Voor de oh, coalitie oh. zijn Irak en Syrië één theater. Dat is precies Tuurlijk. wat we Eén theater. bij ons bezoeken. Theater, uh, theater. Uh, ja. ja. Jordanië hoorde. Alles wat we in Irak uitschakelen wordt vanuit Syrië weer aangevoerd, was daar het antwoord. Een jaar geleden was zo'n volkrechtelijk mandaat er volgens het kabinet nog niet. Op dit moment bombarderen uit het westen alleen Amerika en Canada boven Syrië en de Britten verzamelen inlichtingen. Inmiddels is het mandaat er wel, zegt Koenders. Voor een dergelijke zwaarwegende conclusie, namelijk dat het rechtmatig is om geweld te gebruiken op het gebied van een derde staat, dus dat is dus wel een besluit, um... Is een gedegen feitelijke onderbouwing nodig. Daarvan was in september vorig jaar onvoldoende sprake. Ja. Inmiddels staat voor de regering voldoende feitelijk vast dat sprake is van doorlopende aanvallen vanuit Syrië op Irak, die door het ISIS-hoofdkwartier in Syrië, Raqqa, worden aangestuurd. In die zin weet ik dat iedereen niet gezegd heeft. Om in Raqqa dan? Op het militaire terrein van één van theater volstrekt. He, met theater, weer. Theater, ja. Ja, ja, en nooit liggen. Maar ze weten ook al precies te vertellen: die worden hij is bewezen, hij wordt aangestuurd vanuit ISIS-hoofdkwartier in Raqqa. Ja. Denk je dat dat een. Uh, hoe zie je dat, zien ze dat voor? zitten op zo'n groot kantoorpand? Dus, nou, het moet een heel groot gebouw zijn. Er staat dan op: ISIS-headquarters. Uh, headquarters. headquarters. ISIS in af en, toe met, ISIS af, Inc. af en toe moet je ook als ISIS-soldaat in Libië of wat dan? ook Moet je op, op rapport komen: ISIS-ink. Uh, officer uh, Jihadi John. Jihadi John. <laughs> Report in Raqqa. Report yourself in Raqqa. Dan moet ik ernaartoe. Dat was tijdens hun eigen tv-zender beginnen. Wat inderdaad dat ze dan zo'n half-half beeld hebben. En dan het uh, jaar die John maakte, een report ergens vanuit de woestijn. En dan beelden van Raqqa. Wat op een gegeven moment. Hey, belachelijk. Is het is nog een gigantische georganiseerde uh, werkende stapel. Ja, en ook tot alle aanvallen die op Irak worden uitgevoerd. Ja. uit Syrië komen. Nee. Hey. De meeste aanvallen die uit Irak komen, die komen uit, uit onze f 16 Ja. We bijna allemaal. Ja. Ja, dit is zo'n onzin. Ik hoorde... Nee, wat ze zeggen is... Ja, maar wat we in Irak uitschakelen... Dat we weer opgebouwd zijn uit Syrië. Ja. Dus moeten we ook Syrië uitschakelen. Maar wel op een manier, heb ik al gelezen, gelukkig... Wel op een manier moeten Syrië bevrijden. Maar wel op een manier waarop Syrië verder kan zonder Assad. Dat is er in de Kamer bij hè? Het is absoluut niet zo, zei eens minister Exmilf. Het is absoluut niet zo dat, dat doordat wij gaan bombarderen in Syrië, dat wij Assad steunen. Absoluut Ster, niet hè? Sterker houden. nog, ons doel is uiteindelijk om, om een, een Assad-vrij Syrië te krijgen. Dat is, dat, is, dat is onderdeel van het mandaat. Ik hoop dat mensen trouwens de clip kunnen horen, want het gaat echt... Ja, we draaien wel iets harder. Ja, veel meer harder kan die zelfs niet. Dus ik hoop dat het te horen is. Anders moeten mensen in de chat het even laten horen zo. Ja. Als, je, als het niveau niet goed is, moet je je verwerken. Het gaat er nogal op. Uh, yeah. Ik denk dat we nu zo Bangladesh aan worden zijn. <laughs> Gelijk hebben, dat heeft zich ook sterker gemanifesteerd in de afgelopen periode. Tevens worden voortdurend strijders en wapens vanuit Syrië naar Irak gestuurd voor inzet in de gewapende strijd in Irak. Ook andere partijen, zoals VVD en Partij van de Arbeid, sluiten Nederlandse acties boven Syrië niet uit. Maar er moet eerst een breed gedragen internationale strategie zijn. En die is er nog lang niet. En uh, dat betekent dus dat ik daar ook niet nu op uh, een, uh, een late avond uh, met allerlei lijstjes en uh, met allerlei voorwaarden en met allerlei punten uh, nu een beleid ga uitzetten. Het zal er wel niet van komen, want over een jaar stopt Nederland met de missie. We hebben te weinig F-16's om het daar vol te houden. Ja. De piloten moeten ook weer getraind worden voor andere en? missies. Het blijft de helpen met de Nederlandse krijgsmacht. Ja. Zo wil een groot deel van de Kamer wapens leveren aan de Koerden. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren, nee, zei minister jezelf. Janine Hennis van Defensie. Nou, Nederland levert geen wapens aan de Peshmerga. Dat klopt. Uh, we hebben eerder gezegd dat we uh, wel andere zaken zullen leveren, hebben dat we ook uh, gedaan. Nou, niet meer. simpele reden dat we die uh, wapens niet hebben. We hebben ook geen munitie die we zomaar even <laughs> kunnen Nee, die hebben we niet meer. Sterker nog, ik ben blij als we onze munitievoorraden op orde hebben ten behoeve van de eigen generieke geoefendheid. Tja. De zijn ja, ja, zijn onmisbaar ja. voor ons eigen leger. Ja, ja. tja. Ja. Aan de andere kant krijgen we wel binnenkort 36 joints, strijdfights... en een hoop van Italiaanse uh, tweedehandse uh, kastjes. Dus het komt goed. Ja, die komen wel een ander potje. Maar nou, ja, een is op. is ja. op. Even nu, benadrukken. Er komen miljarden bij, Mick. Maak je geen zorgen. Ik heb nog een interview met Hennis, gehoord op BNN. Nou, dat was te lang en te, te, te saai. 11 minuten Hennis. En daar nee, moest kan... ik nog aan gaan knippen. Een half uur voor zijn. nee. nee. Maar... Het belangrijkste wat ze zei. Was dat ze: ze gingen in het zomerreces, gingen ze echt daar eens even heel goed allemaal nadenken wat ze nou wel of niet gingen bombarderen. daar? Ja. gebruikte ze de zomer voor om even goed te bedenken. Goed, je moet wel weten wat je bombardeert. Verder. Dus dan dacht ik meteen, wat gaat er in die tussentijd allemaal gebeuren in, in Syrië de, of ergens in het Midden-Oosten? Dat ze eigenlijk niet meer over hoeven na te denken, maar gewoon alleen nog over te zeggen: ja, tuurlijk. Bam, kalle. Ik vrees het ergste we moeten vechten, ik. we moeten vechten. We're all going down. Going down, down, down. Oké, okay, we hebben nog tech nieuws. Nee. Oh, deze pakken. Ik ving een nieuwtje op en, en zowel... Als zowel RTL als NOS... Samen iets brengen. Hetzelfde onderwerp brengen, maar dan in een andere package. Andere mensen die ze interviewen. Weet je wel? Maar wel... Is mee. Hetzelfde boodschap. Dan is er weer iets. Is er iets mee? Laten we het halen. Ja. ja. ik ga verder niks zeggen. Ik had me zomaar een idee bij deze clip, en dit nieuws. Ik ga ze even gewoon, gewoon het aan jou laten een keer. Ik ga okay. het gewoon. Je hebt dit nog denk ik niet gehoord. De clip, de, de naam is, mag je oplezen: dwing zwangere vrouwen te stoppen met roken. Dan denk je nog van. Ja, ik heb er nu al een, een, een redelijke mening over. Dus. Nou, dan gaan we kijken hoe je mening of die verandert okay. of dat die verstevigd wordt na het horen van dit prachtige nieuws van RTL in dit geval. Net alsof het je kind niet belangrijk vindt... wanneer je zelf denkt. Dat het je niks kan schelen hoe ze eruit komt. Een schokkend filmpje over Marcella, kind met feutaal alcoholsyndroom of VAS. Esther van der Linden is pleegmoeder van twee kinderen met die afwijking. Ze is dol op ze, maar de kinderen zijn voorgoed beschadigd. Leven met VAS is ontzettend complex. De hersenbeschadiging is enorm... Um, ze zijn ontzettend druk in hun hoofd. De prikkels kunnen ze totaal niet verwerken. Sociaal-emotioneel zijn ze 0 tot 6 maanden. Dus eigenlijk een pasgeboren baby... Maar ze zijn wel zes en drie. Nee, deze kinderen zullen niet uh, op een normale manier kunnen gaan functioneren. Nee. Van de zwangere vrouwen rookt 12 procent. 35 tot 50 procent drinkt alcohol van af en toe een glas tot heel veel. En dat laatste leidt in 500 gevallen per jaar tot vertaal alcoholsyndroom. De oplossing, het kind al in de buik van de moeder onder toezicht stellen van de kinderbescherming. Op dit moment staat in de wet onder toezichtstelling voor kinderen van 0 tot 18 jaar... Uh, en ja, als we willen dat het ook voor niet-geborenen geldt... dan moet dat duidelijk in de wet verankerd worden, dat het ook kan. Uiteindelijk moet de zwangere vrouw dan zelfs gegijzeld kunnen worden. In uiterste instantie zou dat dus kunnen... dat een moeder uh, kan worden vastgezet in een cel... om haar te bewegen alsnog mee te werken. Een moeder kan geholpen worden en daardoor ook het kind. Dus ik ben er zeker voorstander van. Maar dat zijn ze niet in deze verloskundige praktijk... waar ze veel probleemmoeders helpen. Ik denk dat we... Uh, we moeten voorkomen dat vrouwen zorg gaan mijden. En je krijgt natuurlijk, als er zoiets gebeurt... dan voel je je wel erg onder druk staan. En dan zijn vrouwen heel snel geneigd om geen zorg meer uh, te ontvangen. En daar ben ik bang voor. En we moeten zien te voorkomen dat er vrouwen zonder verloskundige gaan bevallen. Het is aan de politiek om te bepalen of de nieuwe wet er komt. Oké. Okay. Ik oh, heb voor niks gezegd. De hele clip lang niet. Nee, ik ook niet. Er komen alle dingen in me op. Nou. Maar ik zei het niet. Want ik, ik wil dat aan jou laten. Ik zal me nou gewoon... Ik wil een keer gewoon dat ik eerst jouw mening hoor. Dat ik denk van... Zal ik meegaan? Ik, ik heb niks verraden ik, ik heb niks verraden nog wel. Heb uh, je een jointje? Een jointje man. Ik persoonlijk... Ja? Vind... Het bijna schandalig. Dat je zwanger bent. Dat je rookt. Of veel drinkt. Omdat ik geloof... En ik denk ook wel te weten... Dat dat schade is aan een kind. Ja? Aan de andere kant hecht ik ook, hecht ook sterk... Aan, we zeggen met z'n allen zeggen we in deze show constant over vrijheid. We willen vrijheid, we willen onze eigen keuzes maken... ...we willen niet afhankelijk zijn van de regering. In een vrije wereld mag jij helaas ook dingen doen die, die ik niet wil. Ik vind het belachelijk dat iemand gegijzeld kan worden... ...en in een gevangenis <laughs> gepleurd wordt... ...en gedwongen door de overheid om op een bepaalde manier... Nee, afkikken te niet, hè? Niet in een gevangenis. Afkikken, afkikken niet, afkikken, of wat wel? Verplicht afkikken. Belachelijk. Maar daarbij wil ik aanmelden... ...dat ik het ook belachelijk vind om te roken als je zwanger bent... Want dat is gewoon slecht voor je kind. Heroïne? Ja, hetzelfde. Vind je ook niet kunnen? Ik vind dat je iedereen... Ik vind het ook niet kunnen. Hè? Maar ja, ik dan vind vind dat vind ik toch een andere gradatie heroïne. Ik zou toch liever heroïne dan roken. <laughs> Want? Maar gewoon. Maar gewoon even een beetje invoeren op de situatie. Nee, ik vind... Ja, er, zijn, er gebeuren heel veel afschuwelijke dingen die mensen keuzes maken. Alleen als we dat gaan inperken, dan werken we dus mee aan 1984. En de staat bepaalt hoe jij je leven indeelt en leidt. Dus nou moeten we laten zien waar we voor staan. Stel je ervoor wil je vrijheid. Dan hebben mensen ook de vrijheid om eigen... Ja, hoe erg het is ook hun, hun eigen kind. Het is eigenlijk dezelfde... Te een, een soort discussie als, als toen... Eh, voornamelijk in de VS vorig jaar. Weet je wel, met die eh, abortussen. Een soort zelfde. Weet je wel, kan je beslissen... Dat iemand niet, geen abortus mag plegen, weet je wel? Ja. Dat soort dingen. Kan je beslissen dat iemand geen kind mag hebben? Ik denk van niet. nee. Ik vind dat iedereen... alleen ah, je mag er wel je mening over hebben. Je, ja, je, je mag iemand, iemand... Uh, uh, mijn uh, mening is bijna hetzelfde wel. Ik A bijna, ja. Ik vind wel, ik, ik keur het persoonlijk af. Dat je, dat je, dat je weet ik veel wat dan neemt als je zwanger bent. Ja. Dan doe je gewoon maar van negen maanden lang komkommervereten. Ja. Whiskysaus saus mag erop voor mij wel. Voor de calorieën. Goeie dingen. Ja, worteltjes. Ja. Veel kool. Spinazie? Nee, dat is schijnlijk zijn, Nee, spinazie mag niet. Nee, ik heb mijn zusjes van. Ik, je hebt een hele lijst met, met dingen die je gewoon niet mag, ja. Ook heel veel groenten, dat je denkt van, oh dat is goed. En dat mag wel niet, want er zit dan een bepaald stofje in. Geen rood vlees. Ja. maar je mag wel kolenleid. Oh, dat komt straks op. Maar ik vind inderdaad dat je nooit van zijn leven... iemand moet gaan verbieden om iets te doen. Je moet, iedereen moet lekker, lekker doen wat hij zelf wil. Hoe doet. erg het ook is, dat is een vrije wereld. En als we daar... Dus we kunnen kiezen of we willen in de vrije wereld... en dan gebeuren dingen in die wij misschien niet leuk vinden. Ja, dan gaan ze zeggen... Ja, maar het kind, het kind. En daar denk ik totaal anders over dan de meeste mensen. Want ik, ik vind... Ik, nou, ik weet voor mezelf... dat ik heb gekozen voor dit leven. Ik heb gekozen ook voor de handicap die ik nu heb. Ik heb dat allemaal zelf van tevoren gekozen... dat ik dit in dat, dit leven ging meemaken. Dus als iemand een Ervaring nodig heeft dat hij geboren wordt met een hersenafwijking omdat het zijn moeder een heroïne-junk is, dan is dat jouw ervaring. Het is niet zo dat het zielig is voor het kind, want het kind kiest er zelf voor. Dat, maar daar is mijn mening met de meeste mensen omgekeerd. Maar zo sta ik erin. Ja. Ik, iedereen moet ervaren wat hij wil ervaren. Prima. Ik vind, je kunt mensen niet alles wegpakken, en dan, ah. dan, ga je namelijk, of dan heb je het nou voor. Er staat op wel hoe jij, wanneer jij een kind krijgt, hoe jij een kind krijgt. Of je een kind krijgt. Ja, hoeveel? Net zoals met, ja. met de Chinezen, dat maar één, er één, één, krijg... één kind mag. Ja, Ja, dat vind ik wel terecht. In China, in het geval van China, vind ik het... Ja, dat vind ik één of ja, nul. Veel. Ja, nul. Ja, gewoon een jaar of zestig. Uit laten sterven, die, lui, die rakkers, De yellow wand. weer ligt nou een zwaar onder vuur. Lekker voor je aan. Ja, jammer voor puur. Moet hij weer een zwembadje ja. schoon gaan maken straks hoop ik dat hij dat nog niet gedaan heeft. Nou, dat vind ik allemaal schrikke zielig. Ja, ik neem mijn woorden terug. I love Annem. <coughs> um, ja, dat was onze mening. Nou, ja, leuk. Uh. Volgende nieuws? Ja. We hebben er volgens mij nog maar twee. Of zit ik deze hebben nog? Even kijken. Tech. Deze hebben we gehad. Ja, we hebben alles maar wat tech. Ja, tech en... Uh, en suiker. Uh, ja, Deze hebben we nog van vorige week over. Ja, laten we die er even maar in passen. Ja, daar kunnen we nog aardig op los discussiëren. Ja. En de chat erbij. De chat kan ook oververhit worden, misschien wel. Neem even een ijskoud drankje. Ga er goed voor zitten. Ja. Ik zou aanraden. Nee, nee, dat doe ik niet. Dat denk ik wil ik een viesbeuk ben. Ja. Nee, ik wou de mannen aanraden even de, de hand in de trainingsboek te doen. Papa Cassier? Nee, die niet. Nee, want dan schrik je je zo kapot en dan... Nou, nee, ja. dat is ook zo'n kledderzooi. Ik ga het gewoon draaien. Ik ga het gaat over frisdrank. En uh, ja, dat is niet goed, hè, frisdrank. Daar zit veel te veel suiker in. en uh, Daar worden mensen dik van. En dus uh, moeten, moeten, we moeten, we we het volk, moeten we het volk... Dan moeten we, ja, dan moeten we als het volk zo stom is dat ze dat doen... Beschermen. Ja, beschermen. Het ja, is allemaal voor, het, voor, voor onze veiligheid. Die gevaarlijke medicijks. En gelukkig, gelukkig zijn we ook Coca-Cola en, en, en al die anderen... Nu kunnen we het lekker niet noemen. Pierre is eh, Ja. Want jij, jij zei, dus, je moet nog een keer hozen. Pierre zei, wat je lekker op de kop leggen. Ja, hey, dat is goed. Is die bij schoon? Wat aan je nou? Hij is niet gek, zegt hij. Ja. Nou, dat is een punt. Maar ja, goed. Ik, ik, ik, ik kan geen nare dingen zeggen nu. Als ik hem morgen klappen. Ja. ja. Dus we gaan het over frisdranken hebben. Want de fabrikanten van de frisdranken zijn er nu ook achter. Als kan ze verkeerd keer meer. bezig zijn. Kan en die hebben. Ze hebben met z'n alles slecht spul. Ja. Dus dan krijgen we dit nieuws. Frisdrank, daar komt minder suiker in. Dat hebben frisdrankfabrikanten onderling afgesproken. Ze gaan ook meer light-producten maken. De komende vijf nou, jaar wordt de hoeveelheid suiker die Nederlanders door frisdrank naar binnen krijgen met 10% omlaag. 100 liter frisdrank per persoon. Dat is wat elke Nederlander gemiddeld drinkt per jaar. Maar in frisdrank zit veel suiker... 10% Echt? eraf is dat genoeg. Dit blikje cola, als je daar 10% minder suiker in doet, dat is een stukje van dit klontje minder. Dat zet geen soda aan de wijk. Dat tikt niet aan, nee. En dat in 2020. Voedingsdeskundige Catan is kritisch over de afspraken van de frisdrankproducenten, Maar die producenten zelf vinden het een ambitieus plan. Je kunt zich wellicht voorstellen dat als je minder suiker in een bestaand product stopt dat je dat geleidelijk moet doen om ervoor te zorgen dat de consument het ook wel blijft drinken. Daarnaast, als je een nieuw product op de markt wil zetten, gaat daar gewoon tijd overheen voordat je zover bent. De maatregelen gaan niet alleen over het verminderen van ben suiker er. in frisdrank. De fabrikanten gaan ook meer light-producten maken en er komen kleinere verpakkingen. Zo moeten we over vijf jaar allemaal 10% minder suiker uit frisdrank binnenkrijgen. Is het wel de verantwoordelijkheid van frisdrankfabrikanten? Ik ja, ben, ben niet blij, ik Gaan ze gewoon zorgen dat wij gewoon 10% minder suiker drinken? Ik word lichter zonder dat ik het zelf ja. iets voor te doen. Ja. Ik vind heel veel lichter zijn. Ben je blij? Ja, ik ben wel ik heel lichter. Ik heb wel eerder kanker. Ja, dat is een kilo 40 veertig andere mee. dingen. Wat weet je namelijk krijg is aspartaam. Krijg je ja? Ja. Of andere namen die ze ervoor verzinnen? Ja. ja. Uh, Kunstmatige zoetstof ja. krijg je in ieder geval. Een of andere met een E-nummer ervoor. Kunstmatige suikers. Dat is de kunst die ze waarde het wil gaan koken. Dan moeten ze weer naar, uh, dat ding, D uh, Limburg. Wat? Chemische Concern in Limburg. Uh, DSM. Ja, dan moeten ze weer naar DSM dan moeten ze daar weer uh, een E-nummer. Ja. moeten ze dan in een of uh, hermetisch afsluitbaar zakje hebben waarvan het sowieso uh, giftig is. Dat nee, het negensgevaar giftig is, dat als je de ratten inspuit, dat ze dezelfde dag kanker ontwikkelen en doodgaan. Ja, ik heb meer nieuws zelf. Ik heb, ik heb me vanmiddag even ingelezen hierin. we gedaan. Ik denk dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. De consument kan zelf kiezen. Tegelijkertijd kan een producent die keuze ook beïnvloeden. Door meer aandacht te besteden aan producten zonder suiker... of nieuwe producten met minder suiker op de markt te zetten. Nee. Dus het is een wisselwerk. Voedingsdeskundige Katan verwacht er weinig van. Nee, wat werkt, dat is nu ook grondig wetenschappelijk uitgezocht... is accijns op sappen en frisdranken. Ja, dat werkt. In Mexico is het een groot dat succes... Werkt. In andere landen wordt het gedaan, dan krijg je het zelfs als bij sigaretten, dat mensen er minder van gaan kopen en minder gaan drinken. Maar rat de strijd je. tegen overgewicht belangrijk, zover zijn ze in Den Haag nog niet. Wat een vieze, smerige voedingsdeskundige, wat was het? Psycholoog? Ja. Wat een ja, smerige rotrad. Rot ja, absoluut. Ja, weet je met die apparatie. Jij hebt hetzelfde als mij, ik proef het. Natuurlijk proef je Als ik dat. Eén slokje van zijn drankje, en, en flik, ik, gaf vader, ik zit in En ik flikker het hele pak weg. Ik ook, en alles, leid yoghurt. Je hebt soms wel eens een keer per ongeluk een leid yoghurt bij thuis. Ik denk, kut, het is leid. Ja. Ja, is... ja 0% vet. Ja, nou, dan proef ik het dan niet eens. Oh, oh, lekker vruchtjes, vruchtjes yoghurt. Het is dus vrugjes kwark, ja. weet je wel. Te 0% goor... vet. Oh, dat is nog goed voor mij Te goor voor me. En, nee, ja, gad, verdamme, inderdaad. Ik heb hem een beetje ingelezen hier ook op in. Hè. Het is nog smeriger dan, dan ik gedacht heb. Ja, want. Aspetaan heb ik het dan over. Ja. Aspetaan hebben ze er inmiddels verschillende studies voor gedaan. is lastig, want je hebt er niet snel een budget voor. Dus dan moet je echt verzoeken. Ja. Maar ze zijn gedaan onder, uh, geloof ik, 660 Franse vrouwen, geloof ik. Dat soort onderzoeken, wel, wel goede onderzoeken. Ja. Want 90% van de onderzoeken stond in dat artikel ook te lezen. Dat is allemaal door de voedingsindustrie zelf gedaan, door de fabrikanten zelf gedaan. Ja, de verslagen eigenlijk. eigenlijk Ja, Coca-Cola doet ja, Coca dat wel goed. Maar ik bedoel, anderen doen dan raar. Ook Fanta. Dat is, ja. dat, is, dat is toch een goede. Dat is even op ook? Ja. Lekker. helemaal, helemaal geen koolzuur gevoel van je pants. Nee. Nee toch? Daarom zeg ik ook: hashtag Fanta Play. <laughs> maar er zijn dus onderzoeken gedaan, die dus bewijzen dat je. Er zijn verschillende groepen, hè? natuurlijk? Een groep een normale suikerhoudende frisdrank, en een andere groep de light variant. Die ene helft die bleef op gewicht. Die andere helft die kwam zwaar bij. Aspartaan. Ja. Van de aspartaanversie krijg je juist ob ob obesitas. Van aspartaan krijg je ook... Ze hebben het nog niet helemaal kunnen be bewijzen... omdat die onderzoeken echt heel, heel moeilijk te doen zijn... naar kanker. Maar ze hebben wel al kunnen bewijzen... dat het um, depressiviteit... hoofdpijnen... Hoe uh, noem je dat? Als je een heel zware hoofdpijn hebt? Eh... Uh, uh... Ja, bedoel, uh, mensen vaker. Migraine. migraine. Mensen ook steeds vaker. Ja. Hoe vroeg ook nooit. Tegenwoordig iedereen iedereen Dat soort dingen. En, en, en bewezen hersenaantasting. Ja. Maar toch liegen ze op die verpakkingen. Gehad. Want het enige wat ze zeggen is minder suiker. En dat is ook inderdaad zo. Er is niks van geloven. Het is minder suiker. Alleen wij zijn zo stom op het algemeen om niet te zoeken wat we wel als vervanger hebben. Ja, en, en, en um, het ging nog verder dan dat. En toen hebben ze ook uitgezocht hoe het dan kan zijn dat je juist aankomt van aspartaan... Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Je komt aan door aspartaan, hebben ze onderzocht, omdat uh, je lichaam, jouw stof, uh, stof, uh, stofwisseling die is gewend aan bepaalde dingen, zoals suiker en zo, uh, dat zijn natuurlijke dingen. Suiker ja. groeit in de natuur, ja. dat is natuurlijk iets. Dus die, als, jij de, als je de, een blikje cola in jast ofzo, en als het goed is zou er dan op een gegeven moment een seintje moeten uitgaan van je lichaam die zegt van... Te veel suiker. Je hebt nou wel genoeg gehad. Ja. Nu neem, nou neem je een peer. Maar als je aspartaan neemt, kunstmatige voedingsstoffen. Daar ga je niet genoeg van. Die sn ja. je, lichaam je, je lichaam ziet het he? niet als, als die suiker. Dus je lichaam denkt van, oh vreed lekker, maar lekker, maar ik heb nog wel wat suiker nodig. Ja, ja. vreet maar door. Dus je vreet maar door, je vreet maar door. Ja, Leidproducten vreden mensen meer, drinken mensen meer. Ja. Ik ben altijd leid cola, ik heb het nooit gemoord. Dat is niet de suiker. Ik geloof ook in het, in het feit dat als je dan toch zondigt, en als je dan toch patat eet, bak ik gewoon een normaal vet. Hmm. Hè, en wit. En, en doe er een lekkere romige mayonaise bij. Ja. Want je vreet toch al ongezond vet, maar dan is het nou wel eerlijk ongezond. Volgens mij staat er ook helemaal niks mis mee. Nee, joh, al die, all die, all die light, light dit. De eh, mensen ja. die ik op, op tv en ook in, die ik wel ken, ergens 4-4, via, via, via die, die echt zwaar overgewicht hebben. Ja, vroeg, die lijd rokers. Die, die zitten allemaal light in leidproducten Die die dan gezond rookten. Het was als je een lijdt. Ja. Fuck toch af Ja. Op. Ja. Is het nou minder teer Ja. We hebben wel een stofje erin gedaan dat hij niet meer uh, kan uitbranden, je sigaretten. Dat, je de, dat, dat er één keer per jaar iemand zijn sigaretten op zijn bank bang uitdraaien en dat het hele huis in de fik. Nou, een mooi chemisch, nou, chemisch stofje erin gedaan sinds die tijd. Ik hoef ze niet meer. Nee, ik hoef niet. Sigaretten smeren. Ik hoef ze niet. Al, al biedt iemand hem allemaal al aan. Ik hou ook alleen maar check. Juist. Maar deze jongen is van een baal. Ja, en ik hou zelfs zwaar check, want die is namelijk ook nog niet gebleekt in de chloor. Gezonder. Zelfs zwaar bij zwaar check. Al, ja, al zwaar check is ongezonder. Beste kan je die gele pakjes, maar die heb je alleen maar in een speciaalzaak. Weet dat nou? American uh, spirit? Ja, dat vind ik niet toch ook. Half is half zwaar. Nee, Maar dat is niet gebleken. Dat is gewoon natuurlijk. Ja, maar dat is met niet, Ik moet wel uh, tabak hebben. Ja, een bouwvakker. Niet van dat B... Uh... Ja, jij, jij bent zo'n jongen. Nee, maar een half zware check. Is, is ongezonder als zware check. Ik ben van overtuigd. Dat is namelijk extra weer behandeld bij chemische baden. Oké. Okay. Nee, nou ben ik bang geworden, want ik heb, ik heb half zwaar, Ja, maar ik heb, zwaar. Jawel, zwaar. Zwaar. Waar, dus ik heb helemaal geen half zwaar. Ja, je hebt drum half zwaar, van half zwaar. Niet waar, daar staat niet op. Ze hebben helemaal geen half zwaar van deze. Nee, Samson, maar Samson is gewoon half zwaar. En ja, nu omdat hij half leeg is. Een weeg een half zware je... check. Ik kan er geen check in van draaien. Gewoon, stel dat ze bij een ander te kan check, gaan kan draaien. Kosmistelijk worden. Weet je waar ik kosmistelijk van word? Nou. Facebook, heb oh. ik dat wel eens gezegd? Oh. Ah, niet zozeer van Facebook. Oké, okay, oké, okay. niet zozeer van Facebook. Maar meer van mensen die Facebook gebruiken. Daar kost ik op. Kost je op mij? Ik wil gezellig... ja, ik kost op iedereen. Iedereen die luistert nou en die heeft Facebook en die gebruikt het elke dag. Kost ik op. Ik gebruik het en ik ben proud. Ik wil even gewoon, even net zoals jij, gewoon dat ik ook een ja, is kwa... Ze alleen maar de <laughs> middelstraat aan mij hè, als ze kwaad zijn allemaal. Ze waren van de week nog een pak kwaad. Waren de donaties. Ja, ja, ja. Oh ja, jij praat te veel uit je hoofd. Uit mijn hoofd? Ja, ik heb al meer van drie verschillende mensen gehoord van. Uh, Joost zit wel heel erg in zijn mind, hè? dat is zit heel erg in zijn mind. Zit mijn kopie. Ik reageer er niet op, ik denk dat ik ze doorstuur. Maar ik ga toch niet tegen iemand zeggen van. Uh, ja, inderdaad, Joost zit nog heel erg in zijn mind, maar. Uh, natuurlijk zit hij in zijn mind. Ja. Ja. Fuck it. Waarom lekker er zitten. Ja, ik zit er goed. Ja. Nee, maar dat, dat, dat Als ik, ik toch, ook nee, maar ook nog iets Maar dan, dan bedoel je nee, eigenlijk. Al, al, al, eigenlijk al, wat is hij toch een rechtse, rechtse rakker? Ja, maar anders hadden we toch ook geen show? Nee, dat is zo. Kom op, zeg. maar daarom zeg ik ik hou ook voor Facebook, daarom zeg ik fuck Facebook altijd. Ja, fuck Nou, dat gebruikers. Facebook kan er ook niks aan doen dat er zoveel mensen zo idioot zijn. Ik zit in mijn meid en dat zijn naïeve fuckers. En ik hoef de namen niet te weten van die mensen. Maar dat is gaan zo'n nadragen. Wat? Die mensen die tegen jou lopen op de klik over dat ik zoveel met meid zit. Vertel me de namen maar niet. Nee, dan ga je ze daar Die zet, zijn een lul. Ja, 100%. Ja, die ja, die moet de chat of wat dan ook. Ja, die zullen we het waarschijnlijk live horen of, of, of via de podcast. Zeker live. Jullie zijn naïeve fuckers. Er zijn er drie geweest. Drie. Drie, zitten kan ik me herinneren. Deze week. Drie mensen. Ja, ja, ja, Jullie weten wie het zijn. Volgende keer gewoon naar nee, Joost mailen. Ja. dat in een confrontatie aangaan. Dat het niet helemaal goed is. Nee, maar ik denk, ik denk ook dat mensen echt oprecht bang zijn voor jou. Ze kennen jou alleen maar van de show. Ze weten niet dat je, als jij een mailtje krijgt dat je heel lief bent. Nu doe je altijd als, als, als je boeman bent. Weet je wel? Ja. Ik zou dan ook, als ik je niet zou kennen, ik zou denken van ja, ik ga echt niet uh, zeggen van hey, Joost, je zit een beetje veel in je, je ja, hoofd. Dan dat moet je ook gewoon overbouwen. Wie? Ja, die gasten. ja ah te laf zijn om het te zeggen. Dat raakt je, hè? Ja, ik vind het vies. Ja. Ja, ja dat is gezegd, mensen. Jullie weten over... ook. je wel, Wat zei hij? Ik vind Joost top. Ja, maar die mensen vinden je ook top. Allee, ze vinden gewoon een rechtse typisch omdat Waarom? Dat is puur omdat ik een paar uitkeringen af willen pakken, weet je dat? Daar, als je, als je... Ik, ben, ik heb een paar uitkeringen gezeten... Dan komen mensen in opvraag. Ja, ja. Ik ben een zeehootje, nee, Poepoe. poepel. Ja, ja ik, ik weet niet, ze zeggen geen reden erbij. Ze zeggen echt zo tussen de neus en lippen door. Ja, trouwens was de Joost. Ja, <laughs> nou, dan reageer ik ook niet. Hoor. In het begin kreeg je wel wat positieve feedback. Maar dat... Krijg jij zelf geen mailtjes? Nul. <laughs> <Next>. <laughs> oh, nooit. Oh. Joost en die leiders bijna een dood account. Oh. oh, je moet toch twee mensen bedanken voor de donaties? Ja, de donaties. Marcel. Dankjewel. Marcel moet ze sowieso bedanken, kom ze op. En. Alex. Meerdere malen. Meerdere malen. Hartelijk bedankt voor je donatie en je steun en net niet blijven. Dankzij dat jullie kunnen we blijven bestaan. Ja. ja is wel zo. Absoluut. Dat is maar al lang weg geweest ja. hier. <coughs> um, we gaan binnenkort ook onze show um, distribueren via de BitTorrent Sync. Ja. Marcel, onze producer Marcel. Die is een ICT. Is Teo ja. ja, al, al, al jarenlang in je leven en die heeft voorgesteld, ik zal jullie technische details besparen, maar hij, hij heeft voorgesteld om de MP3 van Nanny Live, het, het nieuwste, te hosten, te, te, op zijn computer te zetten ja. en dan kan je al met een soort van het werkt via BitTorrent dus protocol, dan heb je een programmaatje. Je ja, dat kun je daar weghalen. Ja, want dat gaat automatisch. is eenmaal ingesteld, je, zet, je stelt een map in, je krijgt ja. een code en, en, en, en dan kan je die map in, dan heb je die map, is dus gewoon een map op je computer. Ja. Zeg uh, en dan elke keer op, op donderdagnacht ze zijn de naar hem en ja. dan staat hij bij hem gehost en dan gaat hij automatisch naar iedereen die, die zich aansluit bij het programma wordt hij automatisch op de computer gezet. Is dat niet in totaal onveilig kwesties, hè? Nee. Als maar ga kwaad ook en niet gewoon al onze computer in verkeer maar wat hij maar wil, via zijn server die automatisch alle bestanden naar onze computers oploopt. Als hij wil, wel ja. ja. Ja, als, als je dan zo dom bent om te klikken. Als je nou alleen maar denkt: van, hey, wat raap hand? Ik dacht dat ze alleen maar de MP3 erin zetten. Oh, oké. Okay. Je ziet er gewoon de MP3 aan. Ja. je bent even slecht van vertrouwen, hè? Ik ben alleen, ik, ik ben scherp. Ja, dat is gewoon van levensvertrouwen Ik vertrouw zo volledig. Ja. Dat is een, een, nee. een levensvormen, jij wantrouwt mensen. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben gepast, voorzichtig. Nou, oké. Okay. Jij, jij bent ook van de Facebook-generatie. Die zijn zo. Ja, ik kan er niks aan doen. Dat zijn gewoon wantrouwige mensen die bij elkaar zitten te kijken, profielfoto. Man. Kijk je hoe die reageren. Uh, oh, kijk eens hier, een mooi recept. En, uh, huppel, uh, pup. De kosten is het. Maar goed, ik heb eigenlijk non-nieuws over Facebook, want het zijn geruchten waar het over gaat. Maar ik ga toch draaien. Ja. En. Bram, Facebook komt steeds dichterbij. Ja. Vind je het nu al creepy waar Facebook allemaal mee bezig is? Dan heb ik helaas slecht nieuws voor je. Ze zijn pas net begonnen. Als je het aan de baas Zuckerberg vraagt... dan kruipt het binnenkort zelfs in je hoofd... en gaat het je hersenen uitlezen. Vannacht gaf, uh, vannacht gaf Zuckerberg een van zijn bekende Q&A's. Dit keer via de chat op zijn Facebookpagina. En toen liep hij leeg over, toen hij gevraagd werd naar uh, zijn toekomstplannen. Dat moet ik me daar dan uh, bij voorstellen, Bram. Ja, okay. hoe hij precies uh, in je hoofd wil kruipen is niet helemaal duidelijk ja, hij zegt oeh, dat oeh, hij gelooft oeh, oeh. in de dag dat we rijke gedachten naar elkaar kunnen sturen via technologie oeh. en dan dit, je hebt dan de mogelijkheid om aan iets te denken en dan direct dat je vriend het dan ook kan lezen Kijk. is dat niet fijn? dat is wel tof jij denkt iets, iedereen die jouw vriend is die leest dan wat jij denkt. Ja, dat is... Dat, dat is wat tof. Dat lijkt mijn is. Al die gedachten is van jou. Zo. Al die <laughs> gedachten is van jou die met jouw vrienden worden. Nou, dan wil ik zien hoe lang het ge, dat jij nog op Facebook zit. Nee, ja, dan gaan we zelf klaar. Joris, Joris. En... Vies en vader, gewoon tegen een rat. Pats, wel. Uh, ik hem, nee, Ik heb hem wel aangenomen op Facebook. Maar nou, hij ik hem niet. Maar ik doe het maar omdat die familie is. Maar Joris is echt vies en vader. Ja. lijn. En dan krijg Joris dan onze tijdlijn. Joost denkt dit over jou. En dat krijgt iedereen dan. En daar word je niet goed van geloven. Maar ook, nee. al die, ook al die meisjes die hier erop staan, die vrouwtjes. Kijk krijgen ook allemaal rare dingen dan. dat gaat even uit de hand vallen. <laughs> ja, dat kan, niet, dat kan niet, maar ik Zoeken we weg dit. Dat is te gek. Je moet niet de, de, de pathische Facebook maken. Nee, dat, dat, dat wordt niemand beter, van. En hoe gaan ze dat doen dan? Dat vertelt hij ook niet. Dan ga je een klein chipje in je huis? Ja, dat moet haast wel zo. Ze moeten toch er ergens mee kunnen. Ja, dat kan waarschijnlijk gewoon met die microgolven. golven Zo, vanzelf. Jopie hier op de chat hè? dat is echt over in je hoofd zit. Die zit in zijn hoofd. Ja. Ik zit in mijn hoofd, hun zit in hun hoofd. Heb je het nog steeds daarover? Nee, nee hij maakt het gewoon grappiger. Op mijn keer, over in je hoofd zitten gesproken, zeg niet. Ja, Facebook-dingen, ja. Ja. ja. ja, maar ik, ik, wil wel, ik wil die dag wel zien en aanbreken dat dit uh, wordt geïntroduceerd. Het ja. lacht me helemaal ziek. Ja. ja, dat wordt lachen. Dat wordt echt prachtig. Dan wordt er geen Facebook, geen vriendenboek meer. Dan wordt het gewoon één grote oorlogszone. Een grote oorlogszone. <laughs> geweldig. Moest ik vooral hoop gaan censureren. Lekker. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw. Er zijn uh, veel onderzoeken gedaan naar het meten van een hersenactiviteit. En er zijn al voorbeelden van mensen zonder benen... die hun protheses kunnen aansturen door te denken aan lopen. Ook kun je al drones besturen met, uh, met je hersenen. Oei. Dus dat zijn mooie vooruitgangen. Mooi. Maar dan geeft Facebook het erover. En dan denk ik meteen, oe, uh, misschien moet je maar uit mijn hoofd blijven. Uh, ik vind het een beetje eng als het zo dichtbij ja, komt. Ja, ja, ja, ja, ja, dat vind ik een beetje eng. Het is natuurlijk uh, wat vaak gaat met technologie. Het is mooi dat het ja. vooruit gaat maar tegelijkertijd moeten we ons uh, uh, zorgen maken, Dat of weinig weinig. goed over nadenken, waarvoor we het allemaal gebruiken. Voorlopig is dit nog uh, toekomstmuziek, maar science fiction is het niet. Nou, ik zit niet op Facebook, dus ik heb ook die angst. Kun jij rustig... Zijn die ook wat? Dat Mag ik meteen. Ja, het ging er over AI en over AS. Wij AI staat zei. voor Artificial Intelligence, uh, Kunstmatige Intelligentie. <laughs> Daar zijn ze heel druk mee bezig om, uh, nou. om jouw Facebookpagina uh, uh, zo goed mogelijk te laten zien wat jij wil zien. Nou, Oeh. we hebben dus Beter worden dan een menselijke zintuigen. Nu gaat het nog over gezichts- en objectherkenning. Uh -huh. Facebook wil eigenlijk uh -huh. alles herkennen wat in een foto en een video gebeurt. Alles. Ook willen ze de Toren van Babel omverduwen door uh, automatisch taal te herkennen en te vertalen. Dus oh, God... zand, die Facebook wil een hoop, hè? Ja. Alles herkennen, al je video's, alles herkennen. herkennen. Beter. Ja. Ja, dat willen ze allemaal toch? Dan wil ik Google er ook en dan gebruik je er ook. Hm? Dat wil ik Google er ook en dan gebruik je er ook. Ja. Ja, dat wil je er zijn. Kunnen jullie heads op Facebook uh, doen? En wat zei hij als laatste? Hij zei nee, twee je bent nog zeker niet hij toestaat. Hij zei twee dingen. Wat zei hij als laatste? Hm? Wat is er nog iets engs? Zie is Een objectherkenning. Maar Facebook wil eigenlijk alles herkennen wat er in een foto en een video gebeurt. Ook willen ze de toren van Babel omverduwen. Door... Oh, ze willen dat je niet uitmaakt welke taal je typt. Maar het wordt automatisch gewoon getranslateerd naar alles. Ja. Maar dat gaan ze niet en uit. Ja. Maar, maar dat ken nooit. Nee. Nou ja. Watson, Watson, ja. de supercomputer van Wat ja, ze ook straattaal kennen. Uh... Wat ze eigenlijk is nuttig gaan doen? Wat was er nog nooit gedaan? Ja, dat wordt een probleem. Dan gaan ze denk ik niet. We uh... nee, hebben een hele grote beetje Facebook. En Al die mensen die op... je op je Facebook gebruiken, wel Google en ze gebruiken uh, ja niet ja, Android en uh, weet ook ah, daar heb ik hebben ook We ook nog verhalen over Android. Ja, met alles. Ze hebben onderzocht, een of andere universiteit in Nederland. Je kunt denken als je niet op Google zit, je dan. Uh, heb je Android? Veilig, ja. Uh, 85% van alle Android-telefoons zijn uh, onveilig. Ja, geloof ik. Vandaag, vandaag onderzoek is onderzocht. Ben ik geloof ik vast. Ja. Ik deed alles, ik deed ook 75% van alle iOS-telefoons uh, onveilig zijn. En de oplossing was dan om de nieuwste versie van Android te installeren. Ja. Met de meeste spy gadgets erin. Ja. dat doe ik erop. Ja, het is wel een reetgoedst. Zo'n rikker gebruik, wel. gaat het niks van mij uh, weghouden. Niks. Nee. Nee. nee, nog niet. De, de, de langzaam dringen ze door en je ja, ja, de langzaam. Door. Voel je die klauwtjes niet? Nee, synthetische ja, ja, ja. octopussen om je heen nee, net een... sluiten. Nee, schijnbaar heb ik dan niet. Uh... Oeh, synthetische tentakels. Ja, die, maar die, die zitten in de weg van Google-producten uh, dat is van de Net zoals de Matrix. dat is hoe ze vastliggen in het schip. Ze liggen jij binnenkort ook, al die dingen zo op je. Ja, dan moeten ze dringen. hè? Want uh, zit er wel Misschien lig je er al. heb je net niet over nagedacht, misschien lig je er al. Het is een space is een tafel. Net zoals in de Matrix, weet je wel. dan zitten ze toch in die stoelen met zo'n zaden zo ja. als ik het dood. Ja. Zombies, dan hebben ze wel zo'n ding op. Dan leven ze hele leven. Ja, dan zitten ze in de Matrix. Ja. Misschien zit jij er nou ook. Ja, kan. Dan heb je niet door? Ik zit er, dan zit ik prima. Hahaha. <laughs> ja, zie je wel, joost, heel ergens een mind. Ja, dat krijg je weer. Ja, mind Matrix. Oké, okay, nog een klein stukje. ...automatisch taal te herkennen en te vertalen. Dus ook willen ze de taal beter gaan begrijpen. Uh, en dan hebben we nog die AS. Die staat voor uh, Arnold Schwarzenegger. Oh. Uh, die heeft namelijk ook een vraag gesteld aan uh, Zuckerberg. Hij zegt... Uh, Mark, ik vertel mensen altijd dat niemand te druk is op te sporten. Zelfs pauze en presidenten, uh, presidenten vinden tijd. Wat is jouw regime? En Zuckerberg die sport drie keer in de week... ...vaak met zijn hond die een beetje op een dwel lijkt. Dat zegt hij ook nog. Oh. Nou, Ik denk dat we dat later even inzetten, dan, dan weet je dat ook weer. Mark Zuckerberg zijn hond lijkt op een dwel. Ja. Ik hoorde deze week ook dat uh, ING-app, de ING-app, ja, die kan nou uh, vanaf nu kan die, uh, met uh, stemherkenning bediend worden. Ja. En iOS-gebruikers, dus Apple-gebruikers, die kunnen het ook met vingerafdrukken. Ja. Kun je verifiëren je je niet mee zo'n code. Dat hele omslachtige met een code toesturen. Ja, dat hebben we, een keer, we hebben een keer die clip gehad, 50 uitzendingen terug of zo van ING. En dan hoor moet je echt zeggen: wat zeggen ze ook weer? Oh, ING, hoi, hoi, ING, hoi mijn ING. Je hoort mijn stem, dus dit ben ik, zoiets, ja. moet je zeggen. Mogelijk. Ja. Ga je er niet aan meewerken? Weet je hoeveel mensen er aan meewerken? Ja, honger, bedankt. Dan zijn ze van te Krekker. kijken. Van te kijken. Ik wil echt de wereld over een jaartje nog gaan zien, want het wordt steeds gekker. Sfeertje. Oh, waar zijn we er heen? Dat was hem. We zijn klaar mee. Dat is van ons doen rustige, kalme show, 2,5 uur. Ja, en dan heb je een pauzetje gehad, dat is iets minder. ja ja dat hebben we goed gedaan, hè. Ja, maar dat was ook... We werden overspoeld met wat ik zei. De hitte golf, de Tour de Frans, de, de Grexit en, en, uh, en het gezeik in Den Haag. Dat was het hele nieuws. Ja. En daarnaast staat er... Uitgemaken, Arne. Al... Je wordt van. Ik van. Daar werd ik depressief van. Ik denk, ik moet een show vullen, jongens. Kom op. CNN afgezocht. <lacht> daar had ik er eentje van. Met die de 4 Juli. July. is dus is allemaal bakken. Het, het is allemaal scheidnieuws. De meeste media is gewoon. die zijn verkankerd. Hier. Zo. De hoge woorden is Koop ze even op. Heb je nog een eindje? Zeker. Jij kan hem wel waarderen. Ja? Ja, jij kan hem waarderen. Hoe heb ik hem genoemd? Ode aan Amerika. Oh ja. Omdat je natuurlijk hebben, we, hebben gehoord bij Puerto Rico nu weer. En we weten het al lang, hè natuurlijk. Is het Ramstein? Nee. Maar we hebben bij Puerto Rico gehoord, Amerika. Ja. We hebben het gehoord van de rest nou, lijkt me Dit is iemand die uh, een ode brengt aan, uh, aan zijn geboorteland. Born in the USA van Bruce Springsteen. Hey. Ja. Overigens, uh, nummer als je er nou goed naar luistert. Want heel Amerika ballagt die tekst mee. Hè? Born ja. in the USA. Bruce Springsteen geeft daar echt zo'n vernietigend afkrakende tekst op Amerika. Ja. Het is juist hoe slecht Amerika is. Ja, daar gaat het over. Born down in a dead man's town. The first kick I took was when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much. To you spend half your life just to cover it up. Now, born in the USA. Ja, ook, ook the Yellow Man. Ja, to know, go and kill, kill the, the Yellow, yellow Man. Dan weet ik het allemaal. Ja, maar nou, zo meen... goed naar de tekst niet naar een refrain want een Revran kent iedereen wel. Luister en zoek ook de, de tekst er op. De complette van dit nummer, Born in the USA. Als je naar Noord naar geluisterd hebt, gaat er een wereld van je open. Dat is een totaal ander nummer als dat je altijd gedacht hebt. Dat hebben goed gedaan, hè, de Amerikaanjes? Ja. Ik ben ook trots op mijn geboorteland. land. Uh, nou, dan gaan we eruit. Mazzel, wil je nog iets te zeggen? Helemaal niks. Het nee. is goed